10 tot 12 uur. Zandvoortse Zaken. Een radioprogramma met nieuws en actualiteiten. Uit Zandvoort en de regio. Vicky Schotman. <tied>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 For everyone Lord, we don't need Another meadow ...bij Zandvoortse Zaken op deze 22 februari 1992. Zoals u weet besteden we altijd het eerste uur aandacht aan politiek... ...en dat hebben we ook de afgelopen maanden gedaan. Doch het bleek niet mogelijk om de discussie altijd even inzichtelijk te maken voor onszelf... ...dan wel voor de inwoners van Zandvoort. En daarom laten we vanochtend de experts aan het woord. En dat zijn Johan Kurpershoek, Bram en Lau Koper. U kunt natuurlijk weer uh, reageren tijdens onze uitzending door te bellen naar 02507-30393. Uh, het liefst reagerend op een onderwerp, maar daarnaast kunt u verder alle vragen aan hun stellen die u kwijt wilt. Tot 12 uur dus het journalistenforum in Zandvoortse Zaken op zaterdag. ...in het journalistenforum van vanochtend... ...kunnen ze zich denk ik prima even zelf voorstellen. We beginnen even met de overbuurman. Goedemorgen meneer Stijnen. Ja, mijn naam is uh, Bram Stijnen. Ik, uh, <laughs> ja. Ja, ik zeg het toch nog even de, voor de duidelijkheid bij. Um, ik heb zelf een uh, persbureau en ik werk voor verschillende bladen... Uh, ...waaronder het uh, Zandvoors Nieuwsblad. Ik doe daar de rubriek met ogen en oor de badplaats door... Ik eh, maak voor het blad de foto's en ik pleeg af en toe eh, een verhaal te maken over de kunst. Ja. Daarnaast eh, werk ik voor het Haarlems Dagblad en daar doe ik eigenlijk alles voor, aangaande eh, Zandvoort. En ik werk voor het eh, blad Provinciaal Gemeentelijk Beheer. Ja, veel mensen kennen dat niet, denk ik. Nee, dat is ook een, een, het is een maandblad en dat, eh, een abonnementenblad voor alle hoorden van diensten. ...van gemeentes en provincie, burgemeesters en wethouders, Rijkswaterstaat, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat is niet een blad uh, voor uh, Jan en alle man. Nee. En je bent inwoner van Zandvoort? Al 25 jaar. Ja. En naar, vre naar vreugde? Met veel plezier, maar dat weten de luisteraars, de meeste luisteraars, die zullen dat wel weten, denk ik. Prima. Naast jou, uh, Lau Koper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, J Lau Koper. Ja. Ik schrijf in de, in de Zandvoorter. Sinds twee jaar doe ik dat. Ik doe uh, voornamelijk politiek, omdat dat uh, mijn uh, interessewereld is. Dus uh, uh, ja, het is voor mij meer een vrede hobby, dat schrijven. Ja. Maar daarnaast, je doet het niet voor niets, hè, politiek. Ja, het interesseert je. Ja, maar... ik uh, loop er al een paar weken in mee. Een paar weken, ja. ja. En je bent ook ooit in de politiek zelf actief geweest, ja, toch? ik, ik, ik uh, heb een aantal jaren inderdaad gezeten. In de 70 jaren. En ik... Uh, nou, ik volg de politiek al, uh, laten we zeggen, vanaf het moment dat, uh, dat de pierplannen in Zandvoort nog bestonden. Dus dat is zo rond 5,66 ja. die tijd. Nou, in ieder geval een hele poos. Ja, dat mag je zeggen, ja. Tegenover jou, Johan Keurpershoek. Ja, uh, Johan Keurpershoek inderdaad, zoals gezegd. Nou, ik uh, draai wat minder lang mee uh, in het politieke wereldje dan uh, Lau. Uh, tenminste, aan de zijlijn sta ik natuurlijk. Uh, ik doe sinds zes jaar, schrijf ik uh, voor het Zandvoort Nieuwsblad. De eerste paar maanden als freelancer en daarna ja, is het een vaste baan geworden. Ik ben eigenlijk uh, de vaste redacteur. Eigenlijk de enige. Ik wil uh, verder uh, werken met behulp van, uh, van andere mensen en uh, goed brand met, uh, met zo'n rubriek en zo. En uh, ja, het, het houdt in dat ik eigenlijk uh, van alles doe. Uh, politiek ook wel, maar ook wel wat cultuur en uh, ja, van alles wat er op je bureau komt en uh, wat je tegenkomt op straat. En hoe stemmen jullie dat onderling af? Bram en jij? Wie wat doet? Nou, ja, de afspraak is Bram doet uh, rubriek oog en, en uh, verder, En uh, verder ja, hebben we het, uh, zeg maar, na het uitkomen van de krant overleg wel over de nieuwe krant in verband met het maken van foto's en zo. Want het, uh, dat doet Bram ook dus. Ja, ja. Goed om in overleg. Ja. Kun jij het belangrijkste verschil noemen tussen het Zandvoorts nieuwsblad en de Zandvoorter? Voor de lezer, hè? Wat voor de lezer een onderscheid zou kunnen zijn. Ja, nou, inhoudelijk uh, ja, wil ik daar niet zoveel over zeggen of zo. Dat, uh, dat is ook aan de, aan de lezer zelf om te beoordelen. Een hoop mensen krijgen ze allebei in de bus. Ja. Het uh, belangrijkste verschil is dat uh, de Zandvoort een huis-aan-huisblad is. En het Zandvoorts Nieuwsblad is een abonneeblad. En uh, ja, het is wel zo dat wij, op, op dit ogenblik zijn wij de oudste klant van Nederland ook. Ja. Dus uh, maar... ja, hij komt uh, al, al jaren bij mensen over de vloer. Maar jullie hebben ja. niet een bepaalde politiek, hè? een bepaald idee van je blad, wat een verschil is met de Zandvoorten? Uh, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel bepaalde ideeën hoe we zelf zo'n krant maken, maar ik weet natuurlijk niet uh, wat voor ideeën er achter de Zandvoort te schuilen. Ik bedoel, je leest natuurlijk wel uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe er geschreven wordt in de Zandvoort. Ja, he? maar als ik jou nou um, ja? delen uit een de krant zou geven, he, uh, los van uh, het lettertype of wat dan ook, zou jij dan onderscheid kunnen zien van nou inderdaad, dat is zou in de Zandvoort hebben gestaan, denk ik, en dat in het Zandvoorts nieuwsblad, of niet? Uh, nou, dat is een hele moeilijke vraag. Want dat hangt natuurlijk ook heel sterk af van het uh, onderwerp. Ik denk dat je wel een bepaald onderscheid kan maken. Bijvoorbeeld in politiek uh, denk ik dat ik me iets meer op de vlakte hou als ik schrijf omdat ik eigenlijk een beetje een standpunt heb van. Uh, ik probeer te signaleren wat er gebeurt. En de mensen moeten zelf eigenlijk uitmaken van uh, wat ze ervan vinden. En wat dat betreft uh, profileert natuurlijk uh, Laukopen Koper zich iets meer uh, in, de, in de Zandvoort. Ja, klopt dat Lau. Uh, is wat dat betreft de Zandvoort Nieuwsblad wat behoudender, om het zo maar te zeggen? Nou, ik weet niet of het behoudender is. Het is natuurlijk zo dat ik ben, uh, meer een, een schrijvende politicus ben, uh, om het zo maar eens te zeggen. En. Uh, ik ben heel erg ingevoerd, maar ik ben ook, laten we zeggen, emotioneel bij het hele gebeuren betrokken. Het uh, raakt mij zelf. Ik ben Zandvoorter. Ik woon hier al die jaren al en uh, ik volg dat al zo verschrikkelijk lang. En ik zie steeds dezelfde dingen soms terugkeren. En, en allerlei gebeurtenissen waarvan ik denk, uh, ja, dat, dat kennen wij uit het verleden alles een keer. En ik ben uh, inderdaad uh, wat, uh, in sommige dingen wat scherper. Ik heb dan uh, die kolom en uh, ja, daar, daar mag ik nog wel eens... Uh, wat scherp uit de hoek komen. Ja, Maar had jij hetzelfde kunnen doen voor het Zandvoortse nieuwsblad? Ik weet niet in hoeverre je daar de vrijheid hebt, dat, dat kan ik niet beoordelen. Ik, ik ben redelijk vrij in, in het schrijven. Dus uh, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Is het wel een opdracht die jij vanuit uh, de, de, uh, nee, de brand zelf krijgt? Nee hoor, nee. Kijk ik, uh, ik doe het dus uh, op twee manieren, ik geef één, één deel is uh, voorlichting. Dat vind ik heel belangrijk, de politiek inzichtelijk maken voor de, voor de mensen, want het is een vrij onoverzichtelijke brei vaak. En aan de andere kant probeer ik dus een, een soort van analyse erbij te geven en dat doe ik dan via die column. En dat probeer ik dan op een ja, licht satirische manier over te brengen. Ja. Eigenlijk komt ze neer, Johan. Jij probeert echt genuanceerd te schrijven, zo min mogelijk een eigen mening. Lau heeft eigenlijk dat wel, he. die profileert ja. zich toch duidelijker als, uh, als iemand uh, die zeker een mening heeft ja. over bepaalde zaken. Maar... maar Bram, jij maakt er meer een verhaaltje van, hè? Nou, nee, dat is niet, uh, niet waar. Kijk, het ligt er maar aan uh, uh, wat voor een verhaal ik moet schrijven. Als ik uh, mijn ogen en oor doe, dan schrijf ik met een hele andere intentie natuurlijk dan uh, als ik een verhaal moet maken bijvoorbeeld voor het Haarlemisch Dagblad. Dan moet ik me strikt houden aan de feiten, het is, uh, mijn collega Lauw Koper, ja, ik uh, zeg altijd maar zo, uh, ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is, maar uh, als uh, journalist heb je een taak, en die taak is om uh, de lezer te vertellen wat er gaande is, zonder daar je eigen mening in dat verhaal te ventileren. En ik vind dat, uh, dat je dat toch, uh, als je dat doet... Dat je dan, uh, ik wil niet zeggen dat Lauw Koper niet goed schrijft. Ik, uh, ik, ik vind het schitterend, die verhalen. Maar dat is niet mijn taak. Mijn taak is niet om commentaar te geven. Mijn taak is om, en ook uh, wat, uh, wat mijn collega Johan Kurbershoek doet in het Sommers Nieuwsblad, sec het nieuws brengen. Ja, maar zou jij het kunnen? Een eigen mening in zo'n column als Lauw heeft? Uh, dat is niet mijn taak. Maar zou je het kunnen? Uh, ja, dat denk ik wel. Want ook ik heb een mening. Alleen, uh, ik denk niet dat de lezer geïnteresseerd is in mijn mening. De lezer is geïnteresseerd in feiten. Ja. Lau, is de lezer geïnteresseerd ook in jouw mening? Nou, als ik de, als ik de reacties mag geloven uh, wel, vinden mensen het wel, uh, wel aardig. Ja, het is natuurlijk een, een Nederlands trekje hè, om... Uh, laat zeggen, ja, politici die, die uh, hebben nogal een beetje... Uh, een, een bepaalde houding, een beetje en. Uh, ik probeer dat uh, eigenlijk een beetje weer gewoon op de grond uh, te zetten. En vanuit die, uh, die optiek uh, schrijf ik ook die stukjes. Want het is allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld en zo vreselijk moeilijk als het lijkt. Ja, het heeft natuurlijk ook met mijn karakter te maken. Ik uh, ben denk ik een beetje licht cynisch over dat soort van zaken. Ja, ja, kritisch kun je het ook noemen natuurlijk. Je wilt nog iets aan toevoegen, Johan? Ja, kijk, je ontkomt natuurlijk niet aan om af en toe toch uh, uh, wat meer nadruk te leggen op uh, dingen die er gebeuren. En, en dat is dan wel eens een aanleiding om een uh, commentaar te schrijven of zo. Ik bedoel, je kunt wel uh, op de vlakte blijven, maar soms dan, uh, dan zijn er toch dingen waarvan je zegt van ja, er blijven enorme kansen blijven daar liggen of er de, de gebeurde dingen... Daar, uh, die, ...die totaal fout gaan of, uh, of die niet kloppen of zo. En dan, uh, ja, dan moet je daar wel op inspringen natuurlijk. Ja, en dat doe ik dan af en toe door een commentaar te schrijven. Goed. Ja. Nou, wat betreft jullie schrijfstijl en personen weet even voldoende. En we gaan uh, na de volgende pauze over naar de politiek.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 als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. De zel die gaat pas slapen, als hij al zijn zinnen heeft gebluscht. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Welkom dus bij Zandvoortse Zaken, waar dus het journalistenforum aanwezig is. John Kurpershoek, Bram Stijnen en Lau Koper. Um, allereerst wil ik jullie vragen, kunnen jullie een omschrijving geven van de doelstelling van de politiek hier in Zandvoort? Toen was het stil. Nou, uh... aan wie vraag je dat? Aan jullie alle drie. Maar ja, de ene heeft wat meer bedenktijd nodig dan de ander, denk ik. Ja, ik denk altijd na voordat ik wat zeg. Hè? Ja, dus ja. zullen we jou wat bedenktijd geven? Dankjewel. Dan gaan we naar lauw. Nou, dan moet het goed worden wat Bram zo meteen zegt. Maar dan zal ik uh, proberen om het uh, in eerste instantie uh, te doen. Ja, kijk, de bedoeling van de politiek is simpelweg de, de samenleving uh, ordenen. Zo, zo simpel is het. Ik bedoel, mensen hebben bepaalde ideeën. In, uh, in, in Nederland is het een democratie en die, die zitten in partijen. En die partijen die, die, die stellen zich uh, kandidaat of de beschikking om kandidaten te leveren. En Zo uh, vrommelen we een uh, gemeenteraad bij elkaar. Ja, maar wat zou, het wat, wat zou het gezamenlijk streven zijn hier van de gemeenteraad of van het college? Hier, ja? in Zandvoort? Ja? Nou, ik, ik krijg wel eens de indruk uh, Zandvoort asfalteren en uh, op alle hoeken een groot hotel uh, CQ flatgebouw neerzetten en dan uh, voor de rest parkeerplaats. Ja dat, dat, ja, dat zijn dus de globale doelen, denk jij, van de politiek hier? Nou, ik weet niet of dat de globale doelen zijn, maar uh, ik heb wel eens de indruk dat men daarmee bezig is. Want uh, ja de, de voorstellen tot het, uh, laten we zeggen, in de harde sector, hè, tot het herbestraten en uh, omleiden en opnieuw... Uh, op, ...opnieuw vaststellen van wegen, netten en dergelijke... ...die de ruimtelijke ordening, om het zo maar eens te zeggen... ...die vormen dus in de, in de Zandvoortse gemeenteraad een gigantisch brok van de koek. Ja. Ook, ook in tijd als de gemeenteraad dus en de commissies aan het discussiëren zijn. Vind je dan dus dat de politiek hier in Zandvoort zijn taak naar behoren uitvoert... ...want je zegt aan de ene kant hè, de samenleving ordenen... ...hier in Zandvoort hè, ligt met name nadruk op ruimtelijke ordening... Klopt dat dan met jouw ideeën? Nou, kijk, voor, de, voor, het, uh, voor het goede moeten we eerst één ding even in de gaten houden. Er zijn twee dingen. Het is de politiek, dat is de gemeenteraad en het is de overheid. En daar uh, zet ik voor het gemak maar het college onder. Hè? Dus degene die met de voorstellen komt en de mensen die de voorstellen moeten be beoordelen met hun partijen. En dat zijn twee verschillende... Taken en ook uh, zouden twee verschillende uitgangspunten moeten hebben, of eigenlijk hetzelfde, maar goed, dat zijn vaak uh, verschillende belangen en daar uh, zit in zo'n geen verschil tussen, nauwelijks en dat vind ik een heel vervelende zaak. Ja. Dus, uh, een, een zeg maar scherpe beoordeling vanuit de politiek over de, de voorstellen van de, van de overheid, die, uh, die vind ik weinig. En het kan, als ik de, al die uh, verschillende partijen bekijk, het kan, het kan natuurlijk niet zo zijn dat al die partijen zo gekomen met elkaar eens zijn als dat men nu suggereert in, uh, in, in gemeenteraadsvergaderingen. Zo. Ja. Klopt dat met jouw mening, Bram? Nou, nee, niet, uh, niet echt. Doelstellingen van de politiek, ja. Kijk, ik ben eigenlijk iemand die meer langs uh, de zijlijn staat. En uh, ja, ik word ook min of meer uh, eigenlijk geconfronteerd met... Uh, de uitwassen, nou ja, het is misschien een beetje cru gezegd, maar eh, ik word meer eh, geconfronteerd met eh, eh, datgene wat, wat, wat de politiek eh, doet of gedaan heeft. En, en daar bedoel ik dit mee, dat eh, als er bepaalde beslissingen genomen worden, eh, ja, ik zet daar vaak eh, of soms nog wel een keer mijn vraagtekens bij of die nou wel of niet goed zijn, de bevolking die wordt daarmee geconfronteerd. En ja, dat wordt ze niet altijd in, in dank afgenomen. Uh, ik moet even wat uh, erbij zetten. Ik heb een uh, collega, Vekke Baukes, Die is op dit moment ziek. Die had hier eigenlijk ook moeten zitten. Dat is eigenlijk de man uh, bij ons bij het Haarlangs Dagblad. Die uh, zich uh, primair met de politiek bemoeit. Uh, ik doe niet zo vaak. Uh, nogmaals, ik word meer geconfronteerd met hetgeen er na die politiek uh, komt. Ja. Dus ik kan eigenlijk... Uh, ja, ik bezie ik, ik de zaak eigenlijk wat anders. Ja, maar wat, alsnog kun je natuurlijk een mening hebben, of een journalist bent, of inwoner, of wat dan ook. Van wat de taak is van de politiek en of de politiek hier in Zandvoort voldoet aan de verwachtingen. Uh, naar mijn idee wel. De politiek is er om, om, om in dit geval Zandvoort voor zijn bewoners leefbaar te maken. Ja, en bepaalde mensen die zetten daar vraagtekens bij. Maar ja, het is toch zo dat als er een beslissing genomen wordt... Die, door de, die worden de ene helft van de, of door een gedeelte van de bevolking eh, als, als, als rot ervaren of lastig. Terwijl een ander gedeelte van de bevolking daar juist blij mee is. Ik ben blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen. Nee, maar dat is eigenlijk niet helemaal wat Lau zegt, hè? Ze geven zich ervoor op hoor om die beslissingen te nemen. Ik wil die mensen die gaan uh, zelf op die lijsten staan. Ga zelf bij een politieke partij en dan mag je ze er ook op aanspreken. Daar, daar waar je vrijwillig gaat zitten om beslissingen te nemen, vergaande beslissingen. dan vind ik dat je ze ook het recht hebt om ze erop aan te spreken. Jawel, maar dat. dat kijk, als ik, een, als ik daarover moet schrijven. dan schrijf ik zeg over hetgeen er beslist wordt. Maar ik, ik ga Nee, nee, mijn... ik vraag nou naar jouw mening, hè? Niet naar wat je schrijft. Ja. Kijk, ik ben het natuurlijk niet altijd met die politiek eens, maar als ik toch... Eh... Nee, ook dat, nee, nee. Doen ze hun taken naar behoren, vind jij hier in Zandvoort? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, toch. En als, als, als Lau dan zegt, ja, maar hier ligt de nadruk toch op ruimtelijke ordening, dan zeg jij? Ja, daar is ons dorp inherent aan. Ik bedoel, wij zijn een badplaats. En eh, ja, wij zijn ook eenmaal behept met, met, met het toerisme... En ja, wat willen wij hier in Zandvoort? Willen we die toeristen nou wel of willen we ze niet? Wij kiezen zelf voor die gemeenteraad. En als de gemeenteraad dan bepaalde beslissingen neemt ten gunste van, die, van het toerisme, ja, daar zijn we dan zelf schuld aan. Als ik dat niet wil, dan, dan, dan, dan moet ik op een partij stemmen die het toerisme de deur uit wil werken. Ja, ja. Nou kijk, het is wel logisch, uh, daar ben ik wel met Lau eens hoor, dat de nadruk op uh, ruimtelijke ordening ligt. En dat is ook wel logisch, want uh, we zitten gewoon met gigantische problemen natuurlijk. En uh, tenminste de verkeerstoevoer uh, naar Zandvoort en de, en de afvoer. Uh, het circuit, uh, nou ja goed, uh, leeg plek naast, uh, naast het casino, dus uh, er zijn zoveel dingen die, uh, die moeten gebeuren. Dus het is gewoon heel logisch, we zitten met woningbouwachterstand en zo. Begrijpelijk dat de nadruk op de ruimtelijke ordening ligt. Maar wie uh, fungeren dan als sleutelfiguren volgens jullie? Uh, nou, ja, sleutelfiguren, dat is natuurlijk het, uh, het beleid wordt uitgestippeld natuurlijk door de ambtenaren met, uh, met hun wethouder natuurlijk. Ja, maar er zijn altijd mensen met ietsje meer invloed en mensen met ietsje minder. Ja, nou, um, Kijk, het, uh, het beleid, ik, ik, ik vind wel dat het uh, vaak ver wordt uitgestippeld... Uh... En, en naar voren wordt gebracht in de politiek van uh, we gaan die kant op, we gaan uh, dit of dat uh, willen we eigenlijk bouwen. En dan uh, de, komt de gemeenteraad, die mag dan op een gegeven moment uh, nou ja, nog ja of nee zeggen. Maar de bewoners die, die komen vaak veel, uh, veel verder uh, pas achteraan. Die, uh... Ja, maar wie, wie in die politiek uh, zijn de pioniers? Wie, wie trekken daar het hele beleid voor? Ja, kijk, uh, Wethouder Caspo is natuurlijk een hele duidelijke figuur, dat uh, ja... En uh, daardoor krijgt hij ook vaak natuurlijk commentaar over zich heen. En dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat hij alles fout doet. Maar uh, je krijgt in die functie met heel veel verschillende belangen te maken natuurlijk. Ja. Maar ik, ik vind wel dat er uh, uh, meer gezocht moet worden denk ik, naar de mening van de Sandvoort. Dus ik bedoel, het is vaak het idee van nou uh, als je geen commentaar hoort of je hoort maar commentaar van, uh, van, van 40, 50 mensen dan is iedereen ermee eens. En dat... Uh, ik, ja, in Zandvoort werkt het niet zo. De mensen laten ze niet, uh, niet zo gauw iets van zich horen. Dus ik, ik denk dat je dan uh, als taak hebt als gemeentebestuur om ook daar onderzoek naar te doen. Uh, zoals pavillon Zuid en zo. Moet daar inderdaad zo'n hoogbouw komen of niet? Dat, uh... Ja, Maar dan noem jij Van Kaspel, min of meer toch als een sleutelfiguur. Ja. Best bepalend hier voor het, uh, ja. voor het, het beleid hier in, uh, in Zandvoort. Vind je het ook dan een specifieke taak van hem om zich dan meer te richten op de inwoners hier in Zandvoort? Uh... Nou kijk, het is natuurlijk ook een kwestie van, uh, van kiezers. Hè? Ik bedoel, hij wordt natuurlijk gesteund door de, door de VVD en uh, dus, uh, dat moet op een gegeven moment na verloop van tijd uh, blijkt natuurlijk wel bij de verkiezingen of uh, men het met hem eens is. Maar uh, dat duurt natuurlijk uh, dan weer een aantal jaren. Uh, ik, ik denk wel dat tussendoor inderdaad dat het een taak van hem is om dan, uh, dat te onderzoeken. Ja, ja. Ja. Zou meneer Van Kaspel dat ook vinden denk je? Uh, ik denk het niet. Tenminste, nee, uh, nee dat uh, heb ik nooit zo van begrepen in het verleden. Nee. Nee. Lauw, wie hebben volgens jou uh, de touwtjes met name in handen? Nou, ik wil uh, <coughs> eerst nog eens even... Informeel, hè? Ja, ja, ik wil eerst nog even iets anders zitten. En dat is het eeuwigdurende gezeur over woonplaats en badplaats in Zoanvoort. Woonplaats of toeristenplaats. Kijk, het is heel simpel. In de politiek is elke plaats een woonplaats. Want het zijn de inwoners die de gemeenteraadsleden kiezen. En er is nog nooit een toerist geweest die hier een, een stembiljet heeft gekregen. Dus de primaire taakstelling is om het een goede woonplaats te maken. En de rest, dat is simpelweg bijzaak voor de politiek. Dat hoort er wel bij, maar het gaat eerst voor je inwoners. Dus het is helemaal niet de vraag of het een woonplaats of een badplaats is. Politiek gesproken is Sanford, net als elke gemeente in Nederland, gewoon een woonplaats. En het zou prettig zijn als men dat ook goed in de gaten hield uh, in dat huis. Hè, want daar praten ze ook steeds over, over het huis. Ja, en, en wie de touwtjes in handen heeft, dat is moeilijk te bepalen. Want politiek heeft zich uh, uh, nou, totaal geïsoleerd van de samenleving in Zandvoort. Want een jaar of tien, vijftien geleden, toen uh, kon je na een raadsvergadering, een commissievergadering... kon je de politici, de dames en heren de politici in de Zandvoortse... Uh, uh, ...cafés uh, tegenkomen, dan kon je met ze praten en dan zag je ze in levende lijf en dan bleken het net echte mensen. Maar ze hebben nu dus zo'n kantine daar uh, in, het, in het raadhuis. En ik heb de indruk dat er de laatste jaren een soort van kruisbestuiving plaatsvindt. Uh, die mensen zitten daar en die drinken daar hun drankje tot god zou weet hoe laat in de nacht. En die zijn niet meer aanspreekbaar. Nou, dat vind ik, dat is in mijn optiek de slechtste ontwikkeling die er ooit geweest is in Zandvoort. Ja, maar wie zijn dan de moederbijen als je het over kruisbestuiving hebt? Ja, kijk, dat, dat lijkt natuurlijk, uh, dan, zeg, dan komt Frits van Kaspel naar voren. En dat komt uh, simpelweg omdat Frits een hele sterke wethouder is. Maar dat kun je hem niet kwalijk nemen. Nee, ik, bedoel, uh, nee, nee, ik neem het ik als, nee, maar als... ik bedoel, er zijn altijd hele sterke figuren, hè. Maar is er maar ja. één in Zandvoort? Nou, Kijk, ik, ik persoonlijk vind Vlieringa een heel sterke uh, uh, raadslid. Met, met goede analyses. En, uh, maar Vlieringa, uh, die heeft uh, ja, het geluk, denk ik, dan wel eens dat het een, uh, een eenling is. Dat, dat, dat is dan zeer prettig uh, voor jezelf. Maar uh, daar hoeft niet naar, voor de politiek is het makkelijk, want er hoeft niet naar geluisterd te worden. Want als je niet in het college zit, tel je gewoon niet mee. Dan, dan, uh, dan is het. Uh, ja, voor jezelf is het vrijwel nutteloos dat je in die raad zit. Je kunt je mening uiten. En uh, daar wordt, uh, men moet daarnaar luisteren. Dat kan nou helemaal niet anders. Maar uh, er wordt uh, nou, praktisch gesproken niets mee gedaan. Ja En voor de rest uh, denk ik gewoon ja, wie de sterke figuren zijn. Ik weet het niet. Ja, maar die, die mensen die dus niet in het college zitten. Gewoon de gemeente gaat maar niet in het college. Wat is hun ambitie dan? om uiteindelijk wethouder te worden of om gewoon mee te praten? Of, uh, uh, wat, wat is het persoonlijk belang van die mensen? Nou, dat is niet zozeer een persoonlijk belang. Kijk, als je in de politiek gaat, dan ga je in omdat je een beetje eigen dunk hebt. Hè? Laten we het maar zo stellen. Het is net als met voetballen, dan wil je graag in het eerste komen. En met de politiek dan wil je ook graag in het eerste komen. En het eerste, dat is de gemeenteraad. En daar wil je gewoon je verhaal kwijt. Want, want elke, politici, elke politicus denkt van zichzelf dat hij uh, ideeën heeft over, uh, laten we zeggen, de, de indeling van, uh, van een samenleving. Hè? En dat wil hij vertellen. Dat, dat, is, uh, dat is het spelletje. Dat hoort ja. uh, bij het uh, in de politiek gaan, dan wil je je mening kwijt. Maar dat kunnen ze ook doen door bijvoorbeeld artikelen in de krant te gaan schrijven. Ja, nou, maar dat is heel iets anders. Dat dan, dan sta je aan de zijkant. Dan heb je misschien wel een, een, een ander overzicht, een andere optiek. Maar je wilt toch daar zitten. Tenminste, dat, dat, dat geloof ik. ik wil, eigenlijk wil je aan die tafel zitten. Want wij zitten op die tribune en we mogen niks zeggen. En op die momenten dat je daar zit, dan, dan als je politicus ben, om het zo maar te zeggen. En dan praat ik over dorpspoliticus, want ik bedoel, de rest, dat is nog veel verder weg. Maar ik ben uh, een simpele uh, dorpsfiguur. Hè? Ik hou van dit dorp, ik vind het interessant wat hier gebeurt, dat raakt me. En dan denk ik, ja, daar wil ik verdorie, daar wil ik mijn mening over geven. En dat moet, dat moet daar. Ja. Want als ik daar mijn mening geef, dan wordt mijn mening opgeschreven. Ja. En nu schrijf je, een, wij schrijven een andermans mening op. Het ja, is een beetje een vorm van status dus om... Daar je mening te kunnen. Nee, nee ik, dat, is, dat is geen status. En zo denk je er geloof ik ook niet aan. Althans, uh, zo uh, heb ik er nog aan gedacht toen ik er zat. Ik, ik vond gewoon, uh, ik vertegenwoordigde een groep die ideeën had over de samenleving en die bracht ik naar buiten. En dat wilde ik daar doen. Ja. En uh, ja, vorm van leven uh, is het ja. meedoen, participeren in, in, in, het, in, in het hele gebeuren. Hè. Een beetje invloed uitoefenen als het kan. Ja. Dat zou Bezen. prettig zijn. Bezen. Als je dat kunt, dan gaat het uiteindelijk om macht. Het gaat om macht. Ja. Maar ja, niet iedereen kan eraan komen. Nee. Ja, behalve als je in het college met name zit, dan eh, wordt het moeizaam. Ja, Johan? Maar je moet, als je in de oppositie zit, in Zandvoort, moet je wel een hele lange adem hebben. hoor. Want uh, het, ik heb het in al die jaren eigenlijk niet meegemaakt dat de oppositie met een uh, voorstel kwam. Tenminste, ik kan me niet herinneren. Dat uh, dat werd aangenomen. Tenminste, of uh, laat ik het zo zeggen, dat, dat afweek van het uh, uh, collegevoorstel. En dat, dat werd aangenomen. Ik bedoel, dat, uh, dat idee hoef je niet te hebben als je in de oppositie zit. Uh, soms krijg je wel eens het idee dat, uh, tenminste dat dacht ik eventjes aan toen je zei van wat, wat is het doel van de politiek in zandvoort, toen dacht ik eventjes van ja, uh, wat is het doel van politici? Soms lijkt het wel alsof hun doel is in het zadel blijven zitten, weet je wel, een wethouderszetel uh, blijven behouden, want het gaat, het gaat allemaal zo voorzichtig, zo voorzichtig en zo. En, uh, en dat is ook wel af en toe het slaapverwekkende. Dan, dan hoor je een kwartier lang waarom een partij die in het college zit er, het ergens niet mee eens is. Maar uiteindelijk stemmen ze wel mee en zo. En dat, uh... Ja, dat is een beetje dubbel. Ja, dat is af en toe een beetje kwalijk. Maar nou ja, goed, kwalijk, dat is zo niet kwalijk te nemen. Zo gaat het ook in de landelijke politiek natuurlijk. Maar het is, uh, het is wel jammer. Ik bedoel, uh, je vraagt je af en toe af waar, uh, waar zijn de karakters dan gebleven, weet je wel. Ja, vraag jij dat ook af, Bram? Waar de karakters zijn gebleven? Nou, ik, ik ben het met de vorige sprekers min of meer toch wel eens in dit geval. Kijk, Zandvoort is een kneuterig dorp. En de politiek is navernand. Wij zitten daar op die, inderdaad op die publieke tribune. Ik heb al vaak genoeg meegemaakt dat als er gestemd moet worden over een bepaalde zaak... dan kan ik je exact al vertellen hoe die stemverhouding ligt. Het is inderdaad zo dat in de oppositie geen poot aan de grond krijgt bij bij sommige zaken. Maar willen ze dat wel of niet? Ja, dat zullen ze zeker wel willen. Maar eh, ze krijgen gewoon de kans niet. Van wie niet? Van de rest van de van de van de politiek. Het is en eh, dan, dan wil ik dat toch wel even eh, toch wel even teruggaan naar ja, wat zijn nou eigenlijk de ambities van van van politici eh, in het algemeen en die van eh, de Zandvoortspolitici politici in het bijzonder. Er zijn inderdaad wat, wat sterke figuren in de, in de Zandvoortse gemeenteraad, ook in, de, in het college. Ik heb soms de indruk dat het merendeel van, die, van, de, van de raadsleden er gewoon een beetje bij hangt. He, wat, wat ze daar zoeken in die, in die, in die raad, nou ja, ik, ik, ik, ik krijg daar niet altijd hoogte van. Uh, ik ben blij dat ik geen politicus ben. Ik zou het ook niet kunnen zijn trouwens hoor. Ik heb niet die ambities. Ik krijg soms wel eens een keer de indruk dat men in een gemeenteraad gaat zitten... Om zich misschien persoonlijk te profileren. Ja. Dat was hetgeen ik daar in eerste instantie over wil zeggen. Dat is duidelijk, Bram. Uh, we hebben een uh, telefonische reactie. Goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Jeannette van Westlo, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen Jeanette. Goedemorgen. Nou, ik uh, zit aan jullie uitzending te luisteren en ik wil eigenlijk toch wel even graag reageren. Er wordt net gesproken over de oppositie dat uh, die weinig kan bereiken. Ik zal niet zeggen, het is natuurlijk best uh, wel moeilijk als je in de gemeenteraad zit vanuit de oppositie. Maar ik denk dat uh, alle drie de journalisten dan uh, zich niet meer herinneren dat bij uh, de eerste begrotingsbehandeling van dit nieuwe college de Partij van de Arbeid een motie ingediend heeft. En dat die aangenomen is toen. En ook uitgevoerd is. En dat ging over de overlast op de trottoirs. Johan, uh, klinkt uh, instemmend? Of knikt instemmend? Ja, hallo Jeanette. Hallo. Het, uh, dat wist ik wel. Uh, ik kon me dat ook nog herinneren. Maar uh, als ik dan praat over uh, dat, dat de oppositie weinig kan doen... dan heb ik het gewoon over uh, hele ingrijpende dingen eigenlijk. Zoals het uh, waarschijnlijk zal gaan met de uh, wijziging van de verkeerswegenstructuur... Uh, nou ja, ik denk meer aan de grotere projecten dan eigenlijk. Hè. En, en voorwerpen op de weg, dat, uh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar uh, ja, het, het is niet. Het, en, en het voordeel uh, daarvan was ook dat het uh, ook een idee van jullie zelf was. En het ja. was niet echt een, een afwijken van het collegebeleid. En als ik het dan heb dat de oppositie dus uh, wat minder uh, uh, voor elkaar krijgt, dan heb ik het vooral over, daarover. Hè. De afwijkende dingen van het collegebeleid. Ja, maar goed, kijk, uh, toen de tijd werd er ook al een aantal jaar over gesproken over de overlast. En daar werd door het college uh, niets aan gedaan. We bleven erover praten in die gemeenteraad. En door middel van die motie van de Partij van de Arbeid is, het toen daadwerkelijk op, is men daadwerkelijk op gaan treden. Dus dan zeg ik van, nou goed, tuurlijk, kijk, vanuit de oppositie is het best wel moeilijk. Maar ik denk dat we dan uh, best wel trots mogen zijn dat dat in ieder geval voor de bewoners uh, bereikt is. Dat daar wat aan gebeurt. Ja, en verder met die hoofdwegenstructuur. Uh, dat is dan iets waar wij als Partij van Arbeid zijn meegegaan, omdat dat uh, goed paste bij datgene wat in ons verkiezingsprogramma staat. Maar ik ben met je eens dat natuurlijk niet bij elk punt wat door het college gebracht wordt, naar de oppositie geluisterd wordt en dat het best wel moeilijk is. Maar het is ook niet zo dat de oppositie helemaal nooit iets voor elkaar kreeg. En daarom heb ik even gereageerd, omdat het gesprek een beetje die richting uh, uitging. Ja, um, misschien um, ze wil iemand anders hier nog even aan de tafel reageren, nee? Nou, ik, uh, nou over die motie uh, voorwerpen op de, op de, op de weg, uh, ja ik dacht daar ook nog niet zo gauw aan, dat, uh, dat klopt, die, uh, ik ben erbij geweest toen die motie werd ingediend door de Partij van de Arbeid. Maar van de andere kant is het toch zo dat uh, die, uh, die hele problematiek uh, voor die voorwerpen op die weg, die, die stoorde ons allemaal. Kijk, de Partij van de Arbeid heeft dan destijds wel die motie ingediend, maar die werd toch wel ondersteund door alle andere partijen. Dus ik heb toch een beetje het idee als de Partij van de Arbeid, ja, dat is misschien een beetje makkelijk gezegd. Maar als de Partij van de Arbeid die motie niet in had gediend, had misschien de VVD hem wel, in, eh, wel eh, ingediend. Ja, maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Uh, Jawel, dat weet kijk, ik ook wel. inderdaad, het stoorde iedereen, maar er werd gewoon niets aan gedaan. Wet, het stoorde iedereen al jaren en er werd niets aan gedaan. En dan zeg ik, dankzij de motie van de Partij van de Arbeid is daar wel iets aan gedaan. En dan kan je natuurlijk niet zeggen, ja, het is wel makkelijk, de Partij van de Arbeid is nu meegekomen. Misschien had de VVD of een andere partij. Nee, het feit is uh, dat er niemand mee gekomen is en dat de Partij van de Arbeid vanuit de oppositie daarmee gekomen is. En dat die motie aangenomen is. Goed, dankjewel voor je bijdrage Janette we praten er nog even over door. Oké, okay, bedankt, dag. Nieuws uit Zandvoort en de regio. I beg your pardon I never promised you a rose garden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 Dus uh, met uh, de journalisten hier van Zandvoort over de politiek hier in Zandvoort. En uh, we wilden, uh, of ik wilde nu graag even met jullie hebben over de betrokkenheid uh, van de inwoners. Zoals vanmorgen al een beetje de discussie is gegaan, kan ik me voorstellen dat een aantal mensen het al moeilijk vindt om het een beetje te volgen. Hè? Want er werden gewoon al een aantal onderwerpen genoemd, zoals bijvoorbeeld de structuurschets. Waarvan menig nog denkt uh, van uh, waar heb je het over? Dat kan me ook uh, wel iets bij voorstellen. Hoe komt dat nou? Waarom leeft het niet zo? Is dat een uh, landelijke tendens? Is het hier iets voor Zandvoort? Mag ik daar wat uh, over zeggen? Ja, Bram. Uh, 25 jaar geleden ben ik uh, hier naartoe gekomen als uh, wildvreemde vogel. En wat mij uh, uh, vroeger altijd geleerd werd, dat was uh, Zandvoort, dat was een, uh, een gemeenschap uh, van oorsprong uh, zeer uh, nauw betrokken uh, met elkaar. He, dat, uh, dat uh, ja, vanuit de geschiedenis uh, Zandvoort uh, dat, waren, dat was echt een, een plaat voor Zandvoorters dus in de loop van de jaren is daar een kendring in gekomen na de oorlog er zijn steeds meer mensen van buiten Zandvoort uh, hier komen wonen en mijn uh, ervaring is dat uh, die mensen steeds, of steeds, niet steeds minder, maar gewoon veel minder interesse hebben voor elkaar maar ook voor de problemen voor elkaar. Als, je de, als je dat moet gaan vertalen in de, in de politiek, dan is iedereen geïnteresseerd zo gauw het hem zelf aangaat. En dat zie je bijvoorbeeld bij iedere hoorzitting. Uh, dan zit de publieke tribune die zit vol uh, met belanghebbenden. Als je een uh, normale commissie of een normale uh, raadvergadering uh, bijwoont, dan zitten er hooguit drie à vier journalisten. En, en misschien nog een paar andere mensen, maar het is toch menigmaal voorgekomen dat wij maar met z'n drie of z'n vieren daar zitten. Maar, noem je dat als oorzaak met name de mentaliteit nu? Jazeker. zeker wel. Ik denk dat het daar, daar toch een beetje een schort hier in is antwoorden. Dat is ook hetgeen de politici zelf zeggen, hè, wat jij zegt? Uh, ik weet niet of politici dat zeggen, maar dat is gewoon de ervaring die ik, of tenminste zo zie ik dat. Ja, nou, ja. Maar, daarover verschillende meningen, want volgens mij denk jij er iets anders over, Lau? Nou, ik denk er niet iets anders, ik denk er heel anders over. Het is, de samenleving is veranderd in de, in de afgelopen 20 jaar en die is sterk veranderd, dat, dat kunnen we allemaal constateren. Het is veel meer uh, ja, geïndividualiseerd. Vroeger had je politieke, alle politieke partijen in Nederland, feitelijk, die zijn gebaseerd op een bepaalde vorm van ideologie, behalve D66. Hè, die, die, uh, wiens ideologie uh, vernieuwing is en dat schijnen ze dan langzamerhand ook uh, helemaal te omarmen. Maar de hele samenleving, alles, alles verandert. De mensen zijn veel meer op zichzelf. Mensen zijn uh, veel meer, uh, of eigenlijk meer betrokken bij de problemen in hun directe omgeving. Het dorp is, de dorpspolitiek is uh, zelfs geminimaliseerd tot, tot uh, problemen van uh, een wijk. En daar komen mensen op af. Ja, dat is logisch. Vroeger was... Het dorp Zandvoort, dat was te overzien. Een probleem in de Kerkstraat was uh, misschien ook wel een probleem op uh, de Koninginnenweg. Maar nu is een probleem in de Celsiusstraat in Noord... is geen probleem voor de Zuidboulevard. En ook andersom. Ja. En dat betekent dus gewoon dat, dat de mensen... Veel, uh, op het eerste gezicht veel minder betrokken zijn bij de politiek. Omdat de politiek... Uh, ja, suggereert dat het wat grotere problemen aanpakt. En die zijn er ook... Natuurlijk, maar er wordt ook... Euh, laten we zeggen, er wordt geregionaliseerd. Euh, er gaat naar euh, provinciale overheden. Hè, de, we werken nou in de regio voor bepaalde dingen. noem maar het vuilafvoer. Euh, omdat dat niet anders kan. Maar er zijn gewoon een aantal simpele dorpse problemen... die kleine delen van Zandvoort euh, bestrijken... die op een dorpse manier opgelost moeten worden. Ja. En, en ik denk dat, dat, men, euh, dat, dat men zich daar veel meer op moet focussen. He, daar, daar zou je als dorpspoliticus dan he, veel meer mee bezig moeten zijn. En, en ja, een groot gedeelte van de tijd gaat op aan, aan uh, gewestelijke problematiek. En, en ik vind het volkomen terecht als de, als de bewoners uh, van de Zuidboulevard de hoop lopen als daar een flatgebouw neergezet wordt. Je zal maar een huis gekocht hebben van 6 ton dat morgen vier waard wordt. En dan kunnen, ze, kunnen we dan wel een beetje meest over. Kijk, ik heb het niet, ik woon daar niet. Maar als ik er zou wonen, nou, ik zou te keer gaan. Uh, ja, dan kan ik dan zeggen ze een beest, maar dat uh, de ja. klinkt. Maar als er nou een lokaal probleem wordt besproken, hè? Bijvoorbeeld die zuid zuidboerdevaart. Vind jij dan dat de inwoners hier in Zandvoort er voldoende bij betrokken worden? Nee, maar het is, het is ook niet uh, het probleem van de inwoners van Zandvoort. Het is een probleem voor een gedeelte van Zandvoort. En je kunt niet van alle inwoners verwachten dat ze over dat probleem nadenken, dat ze ermee bezig zijn. Want ik kan me best voorstellen dat het iemand in uh, Pakweg uh, de Bramelaan in Benveld worst zal zijn of daar een... Uh, een, een flatgebouw neergezet wordt. Want ik weet niet hoe vaak die man daar komt... maar dat heeft er niets mee te maken. Nee. Maar het is wel zo als dergelijke problemen worden besproken... bijvoorbeeld in de raadscommissie of bij een gemeenteraadsvergadering... dat dan alsnog maar weinig mensen aanwezig zijn. Nou, dat is, dat is niet waar. Die mensen die, die ermee te maken hebben, zitten er. En dat is... Nou, ik, bedoel, dat, ik kan me niet anders herinneren dan dat het zo geweest is. Want het is verrekte moeilijk om... Uh, om, om je over alles druk te maken... en als je je over heel zand voor druk maakt... als je dat één keer presteert om een vergadering van een politieke partij... zit je twee jaar later in de gemeenteraad. He, want uh, laten we wel zijn... Die politieke partijen, bestaan ook nog maar uit een handje vol leden door elkaar genomen. He. Ja, want dat wilde ik je ook nog even vragen. Want ja. hoeveel, hoeveel leden heeft nou elke partij? Nou, de traditionele partijen zoals de VVD en de Partij van de Arbeid, die hebben er een aardig wat leden nog. Ik, ik geloof dat de VVD dus iets van 200 heeft en de Partij van de Arbeid iets van 140. Van het CDA weet ik het niet, maar zo'n partij als uh, nou, D66, dat, uh, dat hangt toch zo rond de 35 leden of zo. Ja. En, en als je je daar één keer profileert. Dan zit je inderdaad. En dan is er gewoon ook nog eens het stemgedrag. Het is verbazingwekkend dat het stemgedrag in, in, in Zandvoort. Pas een, een grote duik genomen heeft met de laatste verkiezingen. He? Tot vanaf het moment dat, de, dat dus de, de opkomstverplichting is losgelaten. Heeft het zich altijd zo'n beetje rond de 70% van de, van de kiesgerechtigden. 70, zo'n 10.000 mensen kwamen altijd ongeveer stemmen. En de laatste verkiezingen. Is dat naar beneden gedoken naar 57 procent? En ik heb nog in de afgelopen twee jaar geen enkele politieke partij gehoord die zich die daarmee bezig hield. Want dat zou, dus je mag je toch afvragen hoe dat nou zo in ene komt. Ja, dat is één. Ja, maar ik denk niet dat dat een zandvoorsprobleem is. Ik denk dat er door de bank genomen, eh, overal in Nederland een ja, slaag was. Ik bedoel, dat, dat, dat maakt niks uit, want wij zitten hier over Zandvoort te praten. En ik vind dat je over Zandvoort druk moet maken. Ja, 57 is natuurlijk weinig hè, Bram. Dat is natuurlijk... Ja, dat weet ik ook wel, maar dat is landelijk was dat zo. Dus ik bedoel, dat is niet een, een typisch uh, probleem. Nee, dat niet, maar het is natuurlijk wel uit waar je als zandvoort bezig mee kunt houden. Want straks moet er weer gekozen worden. En als het dan nog maar 20 gaat... Dan is dat natuurlijk toch een probleem, of niet? Zeker, zeker. Maar ja. ik, ik denk dat het ook wat te maken heeft met de onderwerpen waar, waar de politiek zich mee bezighoudt. Uh, om toch nog even terug te komen op de ruimtelijke ordening. Uh, dat zijn vaak toch dingen waar er gewoon langdurige procedures aan vastzitten. Uh, provincie moet er vaak bij komen. Uh, misschien overheidsinstanties ja. vanwege subsidies en zo. Dus uh, ja, op een gegeven moment meld je dat, uh, dat college... Een bepaalde ideeën heeft. En dan uh, wordt er uh, misschien pas uh, drie jaar later iets, uh, of vier jaar later iets gerealiseerd of zo. Ja, het is uh, adem. ja uh, denk voor het Ja, denk bijvoorbeeld aan het Centrumplan of zo. Nou, uh, ik geloof dat we al 10, uh, 12 jaar uh, bezig zijn met een Centrumplan. Ja. Maar uh, dan komen er natuurlijk ook wel wat bezwaren en zo. En, dat, uh, en daar wordt gelukkig af en toe ook wel naar uh, geluisterd. Maar ja, de procedures zijn gewoon heel lang en daardoor raken de mensen denk ik ook het contact een beetje kwijt. Ja, ja precies. Want ja, inderdaad, het gaat heel langzaam en soms een kleine afwijking van de weg, maar doorgaans uh, gaat hij rechtuit, toch? Oh, sorry? De, de, het beleid zoals het uitgestippeld wordt, uh, wordt in principe aangehouden, alleen is het maar stapje voor stapje. En wat Johan zegt, is natuurlijk heel moeilijk om daar continu aandacht uh, voor op te brengen. Ja, het is, het is uh, moeilijk om aandacht ervoor op te brengen. Nou ja, ik ben het er dan niet mee eens. Ik, ik, uh, dat hang, het hangt een beetje af van in welke positie dat je zit. Dat de kiezers er minder aandacht voor opbrengen, dat begrijp ik. Maar als je dus bezighoudt met politiek, dan, dan, uh, hou je de, dan breng je er aandacht voor op. En zo lang duren die dingen niet. He, ik wil uh, veranderingen die die behelzen, 14, 15 uh, jaar en dan... Uh, ja, dat, kun je, dat is in, in tijdspannen gemeten natuurlijk maar uh, heel weinig. Uh, het probleem met de politiek is dat er uh, bepaalde gewoontes in sluipen. We, uh, twintig jaar geleden toen bestond er nog niet zoiets als een programcollege. Nou, op een gegeven moment moesten we allemaal programmcolleges hebben, nu hebben we programmcolleges. Maar niemand vraagt zich nog af of, dat, uh, of zoiets functioneert. Of dat misschien niet uh, de doodsteek is voor de levendigheid van de politiek. Als je een programcollege hebt, betekent het dus dat de meerderheid van de raad het voor de komende drie jaar volledig met elkaar eens is. Ja. Nou, terwijl als je geen programcollege hebt, dat je gewoon ook in het college nog een, een soort van uh, uh, meningsverschil kunt hebben. Hè? Dat, je, dat je als college ondersteunende partij evengoed een andere mening naar voren mag brengen. Ik denk dat dat uh, de discussies in de raad behoorlijk zou, zou verlevendigen. Maar dat is nu, uh, als je in de raad zit en er komt een, een, een door het college ondersteund programma, nou dan ben je praktisch ges gesproken ben je uitgepraat. Ja. Want je hebt je maar uh, aan het uh, collegeprogramma te houden. Ja. En ik, ik denk dat dat uh, voor een groot gedeelte uh, de levendigheid uh, tussen aanhalingstekens uh, in de raadzaal bepaalt. Ja. Maar desalniettemin uh, snap ja. ik dat het voor, de, voor het college lekker makkelijk werk is. Ja. Maar ik begrijp niet dat, dat, uh, dat men zich daar uh, aan blijft conformeren. Vind je, zeg jij van nou, nee, op wat voor manier zeg jij, zouden inwoners van Zandvoort meer begrijpen van de politiek? Of vind uh, je het niet noodzakelijk? Jawel, ik denk. Dat, nou ja, wat wij, uh, datgene wat wij proberen te doen. Dat is de politiek begrijpelijk maken. Wij, zijn, wij zitten natuurlijk tussen de bevolking en de gemeenteraad in. Of de, de politiek in. Maar de politiek leidt een, een zeer ondergronds leven. Ja. Spetterende partijvergaderingen die zijn al in geen tijden meer geweest. Ja, de VVD heeft laatst laatste geen gehad. Maar... Ja, dat ging over iets anders. Het ja. ging niet echt over... Je bedoelt over de partijvoorzitter of niet? Nou, ik weet niet of het alleen over de partijvoorzitter ging... maar dat vind ik ook niet zo interessant. Maar dat je zegt van over, over uh, Zandvoortse politieke problemen... nou, ik, ik noem nou maar eens die, die, die sociale vernieuwing en die sociale veiligheid. Want het is natuurlijk een, een, een, een ongelofelijke zaak... dat wij geld krijgen van het Rijk voor sociale vernieuwing... en dat de helft ervan gewoon in de algemene middelen gedaald wordt omdat de, gemeente, of omdat de politiek in Zandvoort klaarblijkelijk niet in staat is om, uh, om dat geld te bestemmen. Ja. Nou, Dat vind ik een schandalige zaak, ja. alsof er niks te doen is in het dorp. Ja. Nou, onder andere over sociale vernieuwing, nog een aantal onderwerpen praten we straks verder. Maar uh, zo direct eerst even wilde ik elke politieke partij even bij jullie uh, op tafel uh, leggen. En wat de herkenbare punten zijn uh, van die partij en waardoor kiezers misschien de onderlinge verschillen kunnen signaleren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 Kunt u reageren op ons programma door te bellen naar 30393. En dat heeft onder andere mevrouw De Vries gedaan. En zij heeft ook een vraag aan ons journalistenforum. Goedemorgen mevrouw De Vries. Uh, goedemorgen uh, allemaal. Uh, het spijt me dat ik weer uh, kom vallen, Maar ik moest het even doen. Zegt u het maar. Uh, eerst wil ik nog even inhaken op het laatste stukje dat meneer uh, Koper zei. Uh, uh, over de sociale afneming. Ik heb uh, van de week in het krantje gelezen. En het was zeer verheugd omdat, uh, gemeentebestuur een lijn heeft geopend, een klachten- en uh, vragenlijn, zou dat misschien het begin kunnen zijn van een nieuwe tijd, waarin dus inderdaad de burgers wat meer mogen zeggen. Dus dat zou natuurlijk heel fantastisch zijn. Nou, dat dan even, een, ik Wacht even, hoor, ik leg hem even dan aan lauw voor. Lauw is dat een oplossing? Ik heb... Nou, die, nou, die vragen- en klachtenlijnen van de gemeente... Het zal best een, een deeloplossing zijn, dat weet ik niet. Het kan een begin zijn, hè? Denkt u niet voor, de, voor nieuwe zaken? Dat mensen ideeën kunnen aandragen waar de gemeente misschien op ingaat? Ja, ik, de sociale... ik denk wel eens dat meneer Sandvoort constant bezig is het wiel weer uit te vinden. Want wij zijn natuurlijk niet de enige plaats met sociale vernieuwing. Uh, alom in de landen zijn uh, projecten gestart uh, waar we allemaal kennis van kunnen nemen via landelijke dagbladen en dergelijke. En uh, ja, op Zandvoort zijn ze, uh, ik weet niet of ze die lezen. Maar dan zou het, uh, misschien zouden ze dan heel uh, licht eens op kunnen steken om, uh, om in ieder geval het geld uh, goed te gebruiken en het niet in een reservepotje te stoppen. Nee, maar dit zou dan misschien, die lijn kan natuurlijk een begin zijn, hè, van een nieuwe tijd. Dat geloof ik wel. Ik bedoel, het is in ieder geval een goed initiatief. Laten we nou positief blijven denken. Jawel, bedoel, dat, dat doen we ook altijd. Het begin is er. Ja. En dan hebben nog in de plaats. In, uh, uh, meneer Koper die had het net over het feit dat uh, dus op de Zuidboulevard op een gegeven moment, dat neem ik dan maar als voorbeeld, die hoogbouw komt. En dat eigenlijk alleen maar de mensen die daar dan een huis hebben gezet stonden Ston, daar heel boos om worden. Zou hij zelf ook heel worden. Maar... Ik kan me bijna niet voorstellen dat dus tegenwoordig iedereen nog maar kan genieten van iets wat vlak voor zijn deur is. Want iedereen wandelt daar, toch? Ik ben ook van de week een paar dagen langs zee, helemaal richting Noordwijk gewandeld. Nou, het is daar uniek, het is schitterend. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel z'n dat ook doen. Het is toch niet zo dat je alleen maar geniet van dingen voor je eigen deur. Je kunt zijn toch, zat mensen juist... Die er niet wonen, die daar ook van genieten. Ik vind ja. het altijd zo, zo moeilijk te begrijpen. Ja. Nou, de vraag uh, lijkt mij duidelijk, Lau. Oh, mag ik uh, daar nog even? Dat was eigenlijk de vraag over het feit: zouden de heren van de krant niet eens, dus, um, ja, door middel van een enquête, of in ieder geval de mensen, er zijn zij waarschijnlijk heel goed in in andere buurten, is tot, tot schrijven of bellen. Uh, bewegen door een bepaald artikel te schrijven, waardoor die ook eens hun mening geven. Want ik heb verschillende kennissen in Noord, die ook allemaal zeggen, goh wat zonde als dat daar in zuid Zuidland gebeurt. Het is niet zo dat mensen hier het alleen maar, maar die mensen, ja, de meeste mensen zijn erg bescheiden en, en, en... Ik klimmen niet zo gauw in een pen en zo, maar misschien kunnen de heren van de krant daar eens verandering in brengen. Ja, kortom dus uh, twee vragen. Allereerst dus Lau, uh, vanwege het gebeuren daar uh, in Zuid, hè, waarop jij zei van nou natuurlijk is het logisch dat alleen mensen uit die omgeving uh, reageren. waarom mevrouw de Vries zegt van ja maar het is een veel grotere problematiek, want ook de rest van z'n antwoord heeft belang bij een goed uitziende boulevard in Zuid. Ja, dat, dat, dat is ook wel zo, maar dat is natuurlijk een heel relatief begrip. Kijk, we hoeven ook uh, geen verstoppertje te spelen. De, de mensen in het Zuid hebben simpelweg het meeste belang bij, uh, bij dat gebeuren daar. Je kunt er daarnaast wel een oordeel over hebben. Maar ik denk dat, dat, uh, dat mensen dan harder lopen. Maar het is ook niet erg dat die mensen voor hun belang opkomen. Dat is volkomen terecht, want politiek is... Het opkomen voor je eigen belangen. Ik bedoel, het socialisme is ontstaan uit het opkomen voor eigen belangen. En dat is helemaal niet erg. En dat is met de meeste politieke partijen zo. Ja. Daar, daar, daar, daar is uh, niks mis mee. En haar tweede vraag was dan he, van mevrouw de Vries van goh, zou de krant niet een aandeel kunnen leveren in het feit dat mensen ja, meer zouden gaan schrijven of meer een mening zouden geven over de politiek? De kranten staan altijd open. Ik bedoel, uh, iedereen die zijn mening kwijt wil in een krant, die kan een ingezonden brief uh, insturen. En, uh, nou, ik weet niet hoe het uh, ik, voor de andere kranten geldt, maar ik weet in ieder geval dat het bij ons altijd geplaatst zal worden. Maar mevrouw de Vries noemde ook zoiets als een enquête? Ja, maar ik denk niet dat het uh, op de weg van, uh, van de kranten ligt om dat te doen. Daar gaat natuurlijk waanzinnig veel tijd in zitten. En dat soort, dat soort van dingen is... Uh, is moeilijk te organiseren. Ik, ik begrijp best dat, dat kranten fragmentarisch uh, zijn. Hè. Er, er wordt uh, snel overgeswitst naar iets anders. Maar er is ook steeds snel ander nieuws. Ja. En, ik wil, het ene wordt afgewisseld uh, met het andere. Ik zeg wel eens, het is een zaaid dorp. Nou, het is politiek behoorlijk in beweging de afgelopen twee jaar. Ja. En dat daar... Uh, je moet aan al die dingen moet je natuurlijk evenveel aandacht besteden. want Voor ons geldt uh, dat wij persoonlijk nergens deel van uitmaken we staan aan de zijlijn en kijken Nou, ja Bram uh, heeft daar een veel beter omschrijven voor uh, wat onze taak is maar ik, uh... ja, zie jij het als een taak van jou Bram op bijvoorbeeld zo'n enquête? nou ik zou mevrouw de Vries niet aanraden om een uh, enquête te houden want ik denk dat ze dan baksel uh, uh, bakzeil haalt. Uh, ik begrijp uh, ik begrijp mevrouw de Vries wel uh, ik neem tenminste aan dat zij het heeft uh, in dit geval over het uh, verkeersplan uh, hoofdwegenstructuur. Uh, ja. Het is, en daar, daar, daar kun je toch niet om, om, omheen, uh, het dorpscentrum wordt toch onevenredig uh, zwaar belast. En hetzelfde dat geldt voor de uh, bewoners die uh, langs de Zand van Salaan en de Haarlemmerstraat wonen. Uh, daar moeten we wat aan doen. En uh, ja, God, een, de politiek die heeft een afweging uh, menen te moeten maken. En die heeft een plan bedacht eh, waardoor wij eh, dat door op centrum wat eh, kunnen ontlasten. Het is heel jammer dat eh, ja, andere mensen daar dan eh, met de problemen min of meer opgezadeld worden. Maar kijk, eh, er wordt op een gegeven moment eh, gezegd door eh, mevrouw De Vries en, en, en consorten van ja, onze huizen, dat is een van de argumenten, die worden daardoor eh, minder waard. Nou, ik geloof dat dat alleen maar relevant is als je van plan bent om je huis te verkopen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat iemand straat op de Zandvoortsalaan zegt, nou, kijk, wij, nu komt het verkeer bij ons niet meer door de straat. Nu stijgt de waarde van mijn huis. He, dus ik bedoel, het is, het is net zo lang als dat het breed is, maar eh, ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat mevrouw De Vries een beetje boos is. Dat zij straks eh, wat meer auto's langs haar deur krijgt. Maar ja, het, het zij zo wat mij betreft. Ik woon zelf op de kort verloren straat. Nou, uh, ik, ik, ik lig daar niet wakker van. Maar als jij nou aan Zuid had gewoond, hè? aan uh, de Zuid Boulevard... woon je niet, maar stel... Had je dan uh, misschien daar toch meer artikelen over geschreven... Of misschien toch een enquête gehouden? Of nee, niet? dat had ik beslist niet. Want uh, kijk, je zult uh, toch ook als journalist een beetje een afweging moeten maken... Wat is nou eenmaal het algemeen belang? En uh, ik ben van mening dat uh, die hele, uh, verkeer, dat hele verkeersplan, de hoogwegenstructuur... Ik, voor mij, privé dan... Ik vind dat een goed plan, maar ik zal mijn privé-mening natuurlijk niet in die krant gaan, uh, gaan ventileren. Daar ben ik ook helemaal niet voor. Nee. Maar toch kan ik me voorstellen dat een gemeentebestuur dat plan op tafel ligt ja En als mensen dus wel een privé mening naar voren kunnen brengen... dan kunnen ze dus, zoals Lau zegt, een, brief, een ingezonden brief... Ja, maar dat kunnen dan. ze ook bij het Zandvoorts Nieuwsblad... en dat ja, kunnen dat ze ook kan. bij het Arnhems Precies. Ik bedoel, dat is geen, geen, niet iets voor de Zandvoort. Maar ik, ik, ik denk dat je als gemeente ook wel een wat uh, actiever beleid uh, kunt opstellen... wat dat betreft, hoor. Dat je... Kijk, het is nu zo dat als er een bepaald plan wordt gepresenteerd... dan volgt er een hoorzitting. En dan kunnen mensen kunnen bezwaren indienen... of eventueel ideeën eraan toevoegen. Maar ik denk dat je ook als gemeente mensen kunnen benaderen. En dat hoeft natuurlijk niet voor elk onderwerp uh, apart, want er gaat natuurlijk verschrikkelijk veel tijd uh, en werk in zitten en het kost natuurlijk handenvol geld dan, maar misschien kun je gewoon uh, af en toe eens een, een, een discussieavond uh, uh, organiseren en dan met verschillende onderwerpen gewoon die waarvan je denkt dat ze de komende jaren aan bod komen. Ja, nou, maar ik maar denk dat dat een taak is van de, van de gemeentevoorlichtingsafdeling. Uh, ja, ja. ja. Nou, is, is er nog iemand aan de telefoon? Ja, Sigrid, mag ik nog even zeggen? Ik werd net namelijk even heel erg boos, nog even met RITVD's, dat meneer Stijnen begint over de waardedaling van de huizen. Dat heb ik nog never, nooit in mijn mond gehad, want dat vind ik ook helemaal niet belangrijk. Als je je hele leven alleen maar moet draaien om de waarde van je huis, maar dan vergeet je te leven en dan vergeet je te genieten van de mooie dingen. Ik vind dit echt, dat heb ik nog nooit gezegd. En als het op deze wijze de hele, onze hele... Uh, strijd die we voeren wordt, wordt teruggebracht tot één zaak waarde van huis, dat ben ik echt heel boos over en dat vind ik heel erg ik vind het ook zielig dat iemand dan zo denkt, nou dat... Nou, me, mevrouw zo ik, leven we niet. Uh, u hoeft zich niet persoonlijk niet. aan te trekken, maar ik. Ja, weet nee, wel. Maar, nee, dat is er niet nou, op, even, even laten Er zijn een hele hoop ja. mensen in, in de Zuid die dat als argument aan nou, hebben gevoerd. Ik denk dat u daar zich erg in vergist. Dat is waarschijnlijk als je op een gegeven moment een hele lijst gaat opstellen van zaken, wat dus inderdaad de reden is van ons protest, dan is. Ergens op die lijst waarschijnlijk dit een punt. Maar helemaal onderaan de lijst. En niet bovenaan. Want dat het levensgeluk is wel heel wat belangrijker. Als de waarde van jou, het speelt inderdaad maar één keer. En als je ooit je huis wil verkopen. En in principe is het hier zo zalig woningsantwoord Dat heel weinig mensen, voordat ze hun bejaarde dag bereiken, dit huis zullen willen verkopen. Dus dat vind ik echt een trieste zaak als u dat gaat aanvoeren als voornaamste reden van ons bezwaar. Dat wilde ik echt nog even zeggen. Het spijt me, maar dat moest ik echt nog even. Zeggen. Nou, we hebben uw mededeling meegenomen. Je had ook nu een beetje wel een welis uh, niet eens uh, uh, gegeven. Maar we gaan even door, uh, want uh, Lau wilde nog even reageren. Ik weet niet waarop. Nou, over uh, dat plan zuiter wil ik. Uh, dat heeft dan ook met het verhaal van Bram te maken. Net. Ik, ik denk gewoon, uh, men praat over de pijn verdelen dan hè, in, uh, in het dorp van, uh, van al die auto's, maar. Dan denk ik dat je mee moet nemen dat uh, heel veel van die, uh, van die auto's die naar uh, Zandvoort komen, die dus in het dorp rondrijden, uh, ook voor het centrum van het dorp komen. En ik vind het uh, in, in deze tijd, hè, anno 1992, nou, vind ik echt een hele rare zaak om nog verkeerswegen aan te leggen in een, in, in een dorp of om een dorp heen om het autoverkeer uh, sneller of beter uh, te reguleren. Ik vind gewoon als je met de auto naar Zandvoort komt... en in, je weet van uh, de wegenstructuur om Zandvoort heen... en je staat in de file, dan heb je pech gehad. En het is uh, vervelend voor de mensen die, die nu aan de Franswaanstraat wonen... dat al die auto's regelmatig voor hun deur staan. Maar het wordt nog vervelender als daar een grote weg uh, aangelegd wordt. En ik, ik vind het echt van de gekken om uh, nu nog... Uh, Allerlei verkeerswegen aan te leggen en maatregelen te nemen om het centrum te ontlasten. Ik bedoel, als je in het centrum wil ontlasten moet je gewoon zeggen komen er komen geen auto's meer in, punt. En dan, uh, dan weet ik wel dat de hele middenstand op zijn achterste benen staat. Want in Sanford geloven ze nog steeds dat uh, de zegen van de auto komt. Maar er zijn natuurlijk genoeg plaatsen in Nederland waar men al lang al bewezen heeft dat het helemaal niet zo is. Dat wandelende mensen net zoveel inkopen doen als mensen die in een auto rijden. Ja, maar hoe komt het dan dat daar toch zo'n nadruk op ligt dan? Ja, misschien is dat wel uh, omdat men in Zandvoort uh, van mening is dat dit het centrum van de wereld is. En uh, niet bereid is om over de gemeentegrens te kijken. Want in, in heel Nederland heb je natuurlijk autovrije uh, centra. Hè? Nergens rijdt meer een auto door de winkelstraten heen. Alleen op Zandvoort. Ik bedoel, Ik denk dat de Haltestraat zo langzamerhand een, een, een monument wordt van 60 jaren beleid. Het ja. is de enige plaats waar je als voetganger nog platgereden kan worden. Omdat uh, trottoirs vol staan met, uh, met, met, met, met uh, borden en, en uithangdingen weet ik veel. En dat je als voetganger uh, op de rijweg moet rijden waar en auto's geparkeerd staan en auto's rijden. Ja. En al dan niet aan de andere kant uh, kunnen parkeren dan parkeren ze nog op dat kleine stukje trottoir wat er is. Nou ik wil maar, is... maar dus voor het belang van de middenstand denk jij dat er dus gekozen wordt om toch uh, die, die verkeersstroom nu te reguleren of niet? Ja, ik, ik, ik, voor mij is het een uh, beperkte zicht op de ontwikkeling van, uh, van de samenleving. Want het is, uh, er rijdt in, in Haarlem geen auto door het centrum heen. Nee, He? in Haarlem zijn allemaal uh, nee, en, en, vrije... maar even goedkope mensen daar. Ja, dat is wel zo, ja. ja. Dat kun je ja. wel zeggen, ja. Een bloeiende middenstand in Haarlem. Ja, dat dacht ik ook. Ondertussen weer een reactie. Goedemorgen, met wie spreek ik? Het piept daar heel erg. Even kijken of er technisch nog het een en ander afgeregeld kan worden. Goedemorgen. Mijn naam is Berendsen. Goedemorgen. Ik ben achter aan de Franswaanstraat. Uh, ik zit u in de uitzending, begrijp ik? Ja, u zit in de uitzending. Uh, ik wil nog even reageren op datgene van wat meneer Stijnen net zegt. Zij ...over het uh, het structuurplan. Want ik denk dat uh, meneer Stijnen toch uh, niet helemaal volledig geïnformeerd is. De Stichting Zandvoort Zuid heeft uh, als reactie op het hoofdveegens ...een uh, nota gepresenteerd, helder denkwerk, waarin uh, wij zeker... Uh, Euh, zeg maar niet alles verkeer via de zuidkant euh, afwijzen. Alleen waarin euh, zeg maar de stichting Zandvoort-Zuid een alternatief biedt euh, voor een euh, evenredige verdeling van het verkeer. En ik vind het jammer dat meneer Stenen in, in navolging zou ik haar willen zeggen een beetje van meneer Van Kastel alweer argumenten euh, hanteert over waardevermindering van huis en zo. Dat is misschien wel een argument wat, uh, wat meespeelt, maar zeker niet de hoofdmoot uh, voert van onze bezwaren. Um, uh, dat meneer Stijnen die argumenten eigenlijk aanvoert als zijnde dan dat dan uh, het hogewege structuurplan zoals de gemeente gepres gepresenteerd heeft maar door moet gaan. En waar ik eigenlijk ook nog een beetje boos over word het is dat dan elke keer wordt aangevoerd het algemeen, belang, het algemeen belang. Wat is nu precies het algemeen belang? Wat is het algemeen belang bijvoorbeeld van hoogbouw op de Zuidboulevard? Is dat het algemeen belang van die projectontwikkelaar? Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld met algemeen belang? Ja. Er is niets, zoals een algemeen belang, zeker niet in zo'n kleine lokale gemeenschap als bestandvoort. Ja, u dat zegt dat eigenlijk meenemen. een heleboel, u zegt een heleboel. En ik vraag nog even een korte reactie van uh, meneer Stijnen. Ja, meneer Berendsen, die heeft het uh, met name over die hoogbouw op de... Uh, ...op de Zuidboulevard. Nou, ik... ik heb het met name over de hoog... tegen structuurplannen. Ik kan ja. alleen maar zeggen van... ...u voert aan algemeen belang... ...en dat wordt ook aangevoerd met uh, zeg maar de hoogbouw op de Zuidboulevard. ...en dan dus zeg ik van, dat is flauwekul. Zo... Da daar speelt zeker het argument van algemeen belang niet. Nee, maar ik heb het ook helemaal niet over de hoogbouw uh, op de Zuidboulevard gehad. Dus uh, ik bedoel, dat, uh, dat onderwerp dat mag u bij mij wel overslaan. Over die... Uh... Uh, dat verkeersplan, hoofdwegenstructuur, ja, god, de meningen die zijn er eenmaal verdeeld, ik weet het. Uh, uh, nogmaals, ik uh, blijf toch volhouden. het uh, dorpcentrum wordt on onevenredig uh, belast. En ja, ik hoef die plannen niet te maken, ik hoef ze ook niet uit te werken ook. Maar als een, uh, een uh, gemeentebestuur dan meent, die in, in, in, in, na de nodige afwegingen van bijleiden dat verkeer om Zandvoort heen, uh, ja, ik vind het jammer voor, uh, voor de bewoners in Zuid, uh, de, als die daar overlast van, uh, van ondervinden. Maar Bram, de lauw heeft daar het een en ander over gezegd, hè? Jawel, maar wat willen wij nou hier in Zandvoort? Willen wij hier nou een, een, een, het toerisme of uh, willen we hier nou een, een, een, een, een gewoon een, een, een leefgemeenschap? Ja, ja dat ben... is de vraag. Wat wil ja, jij? Wil jij toerisme ben... of bijvoorbeeld... Nee, ik, ik wil helemaal geen toerisme. Maar uh, als ik dat... Uh, helemaal hardop... niet? Nee, als... nee, want ik zit daar niet op te wachten. Maar ik kan makkelijk praten, want ik ben helemaal niet afhankelijk van het toerisme. Dus als ik dan zeg, ik wil die toeristen niet, dan rolt straks de hele middenstand over mij. En niet dat ik daar bang voor ben. Maar die zijn het dan weer niet met mij eens. Nee, maar wat vind jij zelf? Vind jij een belangrijker uh, als woonplaats of als toerismeplaats? Uh, als woonplaats, is, uh, dat staat bij mij voorop. Maar dan zou je dus de, de, de verkeersstroom moeten minderen in plaats van reguleren. Eh, wou u eh, hekjes zetten op de Zandvoortsalarm en op de Zeeweg? Of eh, hoe, de, hoe denkt u dat te doen? Ja, ja je kunt dat moeilijk zeggen. Het... Een bordje er neerzetten, we zijn vol, eh, draai maar om. Nee, maar we moeten het natuurlijk niet gaan, uh, in het belachelijke gaan trekken. Het gaat helemaal niet om het feit of, uh, of wij uh, toerisme willen, ja of nee. Toeristen willen Zandvoort. Zo simpel is het. Het is... Uh, als het mooi weer is komen de toeristen naar Zandvoort en, en daar heeft zich een, een middenstand op gebaseerd. Het is niet andersom. Wij zijn niet begonnen in Zandvoort met de vraag of hier alsjeblieft een op het toerisme toegesneden middenstand zou willen komen en daarna luidkeels adverterende toeristen binnen gaan halen. Als het mooi weer is komen mensen naar Zandvoort, dat is, dat is een gegeven. Ja, waarbij nou. je de, nog wel zou kunnen stimuleren dat mensen minder van de auto gebruik maken. Dat is wat jij zegt. Ja, maar kijk, mensen maken gebruik van de auto. Dat, is een heel, dat, is, dat kun je vervelend vinden of niet vervelend vinden, dat maakt niks uit. Ze komen. Maar ik vind gewoon dat je dan ook moet aanvaarden als je in die auto zit... dat er beperkingen zijn in de plaats waar je naartoe gaat. Ja. He, het, is, het is niet zo dat wij alles maar uh, zodanig open moeten stellen... dat je overal met de auto kunt komen. En ook als uh, daar uh, een, een, sommige middenstanders zeggen last van te hebben... Dan, denk ik, dan moet je eens naar de ontwikkeling kijken in Nederland. De ontwikkeling is simpelweg, de auto moet teruggedrongen worden... En daar praten wij nu wel steeds over alsof dat een op zichzelf staande ontwikkeling is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar wat zou er dan met Zuid gebeuren als je dat zou doen? De auto terugdringen. Nou, ik, ik, ik weet niet wat er met zou, zou gebeuren, maar ik vind het in ieder geval ik vind het een onzalig plan om een, een ringweg om Zandvoort heen te leggen. Ja. Dat is een plan dat stamt uit de 50e jaren, eind 50e, begin 60e jaren, toen de auto in opkomst was. En toen iedereen nog dacht dat, dat, dat daar uh, de, het zaligmakende vandaan kwam. Nou, we weten dat het niet zo is. Het is een makkelijk apparaat, je kan hem leuk gebruiken. Maar een heleboel mensen hebben er verschrikkelijk veel overlast van. Ja. En ik vind dat je moet zorgen dat je daar zo min mogelijk overlast. Ja, de meningen verschillen hier nog allemaal. Meneer Berendsen. bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Uh, volgt u de discussie een beetje? Ik uh, kan het met wat moeite volgen, maar ik wil toch nog wel even uh, nog reageren als dat mag. Ja. Uh, kijk, ik denk dat het uh, duidelijk is dat Zandvoort een, uh, een leefgemeenschap is met een duidelijke toeristische functie. Dat weten we allemaal uh, en daar hebben we enerzijds uh, dan de nadelen van. Maar ik denk dat er aan de andere kant ook positieve elementen aan zitten. Daar plukken we dan ook de vruchten weer van. Eh... Um. Ja, ik, ik kom toch nog even weer terug op dat uh, hoofdwege structuurplan. Omdat, naar onze mening, het, uh, het nieuwe gepresenteerde plan namelijk absoluut helemaal niets oplost. Het is alleen maar een verschuiving van uh, de problematiek van de Zandvoortse Laan halemerstraat naar, uh, naar, naar de buitenkant van het dorp. En uh, ons maar... voornaamste probleem met uh, die nieuwe plannen is dat er dan een onevenredige belasting neergelegd wordt op, uh, op die, zeg maar, de nieuw aangegeven route. Ik denk maar even de problematiek rond de Marestraat en dan wordt er met een of andere aardige truc wordt daar wel weer een oplossing ook voor verzonnen straks. Uh, het is alleen maar een verplaatsing van de hele verkeersproblematiek. Yes. En niet alleen voor zeg maar die 10 of 20 drukke dagen die we dan hebben in het jaar. Nee, voor 365 dagen in het jaar. En dat is iets wat voor ons absoluut niet acceptabel is. Wij zeggen van uh, oké, okay, u mag ons best vader belasten met het verkeer. Dat is op zichzelf is dat geen probleem. Daar liggen ook binnen ons aangegeven oplossingen liggen daar, zeg maar, eh, wat aanwijzingen voor. Alleen niet 365 dagen per jaar. Ja. Nou, dat kan gewoon niet. Nee, u heeft een bepaalde mening, nou, er wordt echt heel verschillend nog over gedacht. En bij deze wil ik toch een beetje afsluiten, want we moeten nog een aantal andere onderwerpen hier de revue laten passeren. Ja, dat begrijp ga... ik uiteraard. Ik zou alleen meneer en toch nog eens even de raad willen geven om de notarielde denkwerk eh, goed nou, te willen bestuderen, want te... ik denk dat daar heel duidelijk alternatieven in liggen. Nou, in dat geldt in... niet alleen voor meneer Stein. Maar ik denk ook voor een aantal leden van het college en van de raad van de gemeente Antwoord. Nou meneer Bias, sowieso nodig ik uit om bij ons in de uitzending nog een keer speciaal over het plan Zuid hier in de studio te komen. nodig ook iemand van de politieke partij uit en iemand namens het journalistenforum of misschien zijn ze allemaal aanwezig. En dan besteden we echt ruim een uur aandacht aan de problemen in Zuid. Maar dank u wel voor uw bijdrage. We zijn graag aanwezig, dank u wel. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. Het journalistenforum, en uh, wat voor heel veel antwoord is, denk ik uh, toch nog moeilijk is, is de herkenbaarheid van politieke partijen. Hè? Waar onderscheidt een zich van de ander? Zouden jullie in een paar zinnen, alsjeblieft, dus niet een heel verhaal, maar een paar zinnen kunnen zeggen wat de VVD nou onderscheidt van de rest? Uh, ik mag beginnen, neem ik aan. Graag, Bram. Nou ja, ik. Uh, VVD, bij mij is de VVD. is... Uh, ja toch, we hebben het daar uh, straks over gehad. Uh, dat is toch min of meer uh, uh, meneer Van uh, Kaspel, wethouder Van Kaspel. Uh, ik heb eens een, uh, gisteravond dus op mijn gemak is een lijstje voor het gemak is een lijstje gemaakt van wat er zo de afgelopen jaren uh, hier in Zandvoort is gebeurd. Ja. En als ik dan zie wat er uh, gerealiseerd is aan uh, projecten, uh, ja, dan uh, begin ik dan bij het casino. Er zijn, eh, ik heb dat destijds eens gevolgd tal van... Wacht even Bram, even een paar woorden hè? Moest eerst. Straks oh, gaan we daarop door. Maar een paar woorden, wat, wat is de VVD, wat doet de VVD en waarin is ze anders dan de rest? Uh, ja, ik vind het toch een beetje een moeilijke vraag. Want ja, ik zeg nogmaals, als ik heb een hele waslijst uh, daarvoor. Ik heb geen, uh, ik moet er wel even duidelijk bij zijn, ik heb geen voorkeur voor welke politieke nee, partijen nee, nog. Nee, allemaal komen ze aan de beurt. Maar wat, wat is de VVD, hè, waarin is ze anders? Nou, ik vind dat uh, met name de wethouder van de VVD het uh, de afgelopen jaren al goed heeft gedaan. Goed. Als ik dan zie wat er allemaal uh, gerealiseerd is hier, hier in uh, Zandvoort, uh, ja, kan ik dat wel stellen. Lauw. Wat de VVD onderscheidt van de andere Zandvoortse politieke partij. Ja. Je bedoelt op lokaal? Uh... Ja? Niks. Goed. Nou, dat is ook duidelijk. En Johan? Uh, heel erg collegeondersteunend. Ja. Ik denk dat ja, met name de, de fractievoorzitter de Tatus die, uh, die houdt zich nog erg uh, met het werk van Vercaspo van bezig. En uh, ja, verder zijn er wat mensen die zich profileren, dat, dat is dan Methoist. Die staat wat meer op de voorgrond met, met eigen ideeën. Dan heb je Rita de Jong, die heeft ook altijd wel aardig uh, wat eigen ideeën. Alleen stelt zich wat bescheidener op eigenlijk, waardoor ze wat minder opvalt. En dan heb je Jaap Rugman, en die, uh, ja, die, die is nog bezig om er echt in te komen en zo, denk ik. Ja, ja. goed, dan gaan we naar de P van de A. Ja, de Partij van de Arbeid. Uh, ja, ik, uh, de mensen die daarin zitten, en dan met name. Uh, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, ik vind dat hij bijzonder goed werk doet. Een sociaal voelend mens en dat merk je dus ook op de, op de, op de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen. Sociaal voelend? Ja, beslist. De, de PvdA voor lauw. Of tenminste, als journalist bekeken heb ik het over, hè? Ja, ze hebben de laatste keer met die raadhuisbouw hebben ze een, een prima stuk afgeleverd. <coughs> Dat is het. Ja, ik, ik vind dat ze politiek slecht gemaneuvreerd, ja, gemaneuvreerd de hebben. De Wa wacht even, wat is het onder van de telefoon even tussen? Ga door nee. nou. nou, ik vind dat ze politiek uh, slecht gemaneuvreerd hebben met, het, uh, met dat tekort uh, rond die uh, voetbalvelden, zeg maar. Ja, dat hadden ze wat dat betreft meer uh, tegenstand-weerstand kunnen bieden, of niet? Ja, ik vind uh, dat ze eraan hun. Uh, ...plek in het politieke spectrum verplicht uh, waren om, uh, om daar wat uh, harder in op te treden. Maar men denkt daar blijkbaar anders over en dan komen we weer terug op uh, alle neuzen staan dezelfde kant uit. Ja, dus het onderscheidingsvermogen is mo moeizaam. Ja. ja, als het al voor ons moeilijk is dan is het voor de burger denk ik, of voor de burger klinkt een beetje lullig... ...maar voor de inwoner van Zandvoort uh... een probleem. Ja. Ja. Johan. Uh, ja, het, het is natuurlijk een partij die een, denk ik, een beetje moeilijke start heeft gemaakt na de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ze zijn toen een ja, paar goede mensen kwijtgeraakt. Uh, Ida Aukema is dus uh, weggegaan als wethouder. En uh, Volker Bloemen die is uh, uh, ja, ook weggegaan. En uh, ja, een tijd daarvoor was Ineke de Winter ook uh, weggaan. Dus de partij die heeft eigenlijk afgelopen jaren uh, zijn ze een beetje opnieuw moeten starten. En ik denk dat ze nu wel duidelijk in ontwikkeling zitten, hoor. Dat ze toch wel uh, in, in groei zitten. Dat merk ik ook net van Wesselo die, uh, die groeit ook wel. Uh. Bedoel, het is voor haar natuurlijk ook de eerste periode als uh, fractievoorzitter en zo. En, uh, en van Gelder natuurlijk helemaal nieuw. Goed. Dus. T66, Bram. Nou om het eerlijk te zeggen. Ik kan... Uh... Uh, ...daar geen hoogte van krijgen van D66. Het is, uh, is beslist niet bij een partij. Goed. Lauw? Zwak. Politiek zwakke partij. Die zich uh, slecht profileert. En Johan? Nou, daar ben ik het juist helemaal niet mee. Dus, uh, ik, bedoel, uh, ik vind eigenlijk dat D66... ...dat uh, bepaalde mensen zich daar toch wel uh, duidelijk in profileren. Want? Nou, uh, ja, die komen toch wel uh, vrij duidelijk voor hun mening uit. Ik bedoel, en misschien is die duidelijk voor mij, die mening, omdat die gewoon af en toe wat, wat afwijkt van uh, wat, wat er uh, in de meerderheid levert. Alleen wil nog niet zeggen natuurlijk dat ze dan ook altijd uh, stemmen in, uh, in, het, uh, in de richting van hetgeen wat ze zeggen. Ja. Wat zeg je nou? De zwak. De Goed, nou, ja, ik weet die partij die, die spreekt mij als journalist wel aan, omdat ze, uh, ja, bij die mensen vind ik wel dat hun, hun, hun hart spreekt, vind ik. Ja. Nou, dan hebben we nog uh, het CDA, hè. Ook nog niet gehad, toch? Nou, ik vind de, de, het CDA, de mensen die erin zitten, vind ik bijzondere, aardige mensen. En ook niet meer, en ook niet minder ook. Nee. Het maar... is ook niet mijn partij. Lau. Ja, het is, uh, ik denk dat ze het goed doen. De uh, politiek uh, goed doen. Ze zijn een college ondersteunende partij en dat, uh, dat doen ze ook goed. En, uh, ik, ik vind dat. Uh, ja, Ingwer is, is wethouder van financiën. is niet een spectaculaire uh, portefeuille. Maar. Ja, ik verwacht van de CDA ook geen spectaculaire dingen. Zo profileren ze zich ook niet. En daar, ik vind dat je moet de, de zaak afmeten aan hoe ze zich profileren. Hè? Ik bedoel, niet, niet, niet uh, wat ik zou vinden, wat ze zou moeten zijn, maar zo, ja, het, het artikel beoordelen op de reclame die ze maken. Ja, Johan? ja het is natuurlijk uh, typisch nog een partij uh, van het midden. Ik bedoel. Uh, uh, maar Marijke Bosman, uh, die is natuurlijk ook nog niet zo gek lang uh, fractievoorzitter. Maar. Eigenlijk verwacht ik daar nog wel uh, goede dingen van. Alleen uh, daar is dan één ding belangrijk voor. Dat ze uh, toch meer een uh, eigen oordeel gaat vormen eigenlijk, ze is nu vaak bezig om uh, dingen op een rij te zetten. En, uh, en dat doet ze goed. En uh, je ziet duidelijk dat, er, uh, dat, ze, dat ze steeds steviger wordt eigenlijk. Maar uh, ik, ik denk gewoon uh, ja, bij de volgende verkiezingen dat ze uh, een goede partij is. wat ja. tot het GBZ, Bram. Ja, ik denk... Uh... Ja, het klinkt misschien een beetje cru, maar ik heb een beetje het idee dat GbZ ook een beetje de langste tijd uh, gehad heeft hier in, uh, in Zandvoort. De partij spreekt mij helemaal niet aan, uh, in tegendeel zelfs. Uh, uh, Vlierenga, uh, ja, ik, ja, ik zou niet zeggen dat ik die man niet mag, maar ik ben het uh, toch nou, vaak niet met, uh, met, zijn, uh, met zijn ideeën eens, hoor. Dat, uh. Maar ja, nogmaals, dat is een hele persoonlijke mening natuurlijk. Uh, nogmaals, ik zie die, uh, die partij... Uh, op, eh, na twee jaar toch niet meer, eh, niet meer terugkomen in de raad? Ja, los van persoonlijke mening, uh, ik, uh, of, of wat, wat ze doen, ik vind het een spetterende partij. Vliering ga je uh, echt. In het, in het uh, politiek gebeuren van Zandvoort vind ik, vind ik te gek. Die, man die Hij legt uh, op een zeer uh, persoonlijke manier uh, heel vaak de vinger op de plek waar het fout zit. En, uh, dat, dat vind ik gewoon knap, daar, daar ben je politicus voor en uh, nou, dan zit uh, de eerste partij, als dus ik alle twee noem, de landman, uh, dat is dan uh, de man uh, voor, uh, voor de kleine zaak, hè. die weet waar alle tegens los liggen en zo. En Er wordt wel eens om gelachen, maar daar gaat het tenslotte ook om. Hè. En, en dat, dat vind ik in die partij wel leuk. En ja, ik blijf zeggen dat, dat in mijn optiek, politiek gezien, Vlieringa in Zandvoort de beste politicus is. Goed, tot slot Jan. Nou, die laatste opmerking vind ik wel heel sterk, maar uh, tenminste ja... Daar durf ik niet eens tot die ja of nee op te zeggen. Maar inderdaad, ik zou ze ook niet willen missen, hoor. Ik, uh, ze, ze vormen, ja, het zijn gewoon karaktermensen en zo. En inderdaad, Vliegaard uh, die zei ook tijdens het 50 jaar jubileum een paar maanden geleden van dat de gemeenteraad te weinig aandacht besteedt aan minderheden. En dat ben ik wel met hem eens. Alleen, ja, ik uh, kan niet oordelen van uh, of hij op dezelfde manier praat en denkt als hij op een college stoel uh, zit. Dat ja. weet ik niet. Een wethouderstoel. Maar nou, even om het allemaal in verband te brengen, euh, doen we hem even met behulp van de metafoor. Hè? Dat schijnt altijd prima te werken. Neem uh, een schip. Een schip op zee. Hè? Op zee maar even, want we zitten hier in, in Zandvoort. Uh, Lau is eens op bij jou te beginnen, want Bram is steeds duper om als eerste te reageren. Hoe zou jij al die politieke partijen, hoe zie jij dat op dat schip? Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat samen of niet? Nou, als ze als allemaal op een, op een schip zouden zitten, zou het schip wel prima zeilen. Want... Uh... Alle neuzen staan dezelfde richting op, dus waarschijnlijk met de wind mee. En staan ze allemaal aan het roer, of niet? Nee, nee, nee. Kijk, je, je moet niet zichtbaar aan het roer staan. En dan, uh, dan zit je goed. En wie zijn de matrozen? En wie, uh... Nou, ik denk dat dat... Uh, uh, kijk, in, in, in mijn optiek uh, is Van Karspel gewoon degene die uh, niet zichtbaar aan het roer staat. Maar wel uh, de koers uitzet. Het is gewoon een heel sterke wethouder die uh, verschrikkelijk veel uh, verstand van zaken heeft en die je niet zomaar ondersteboven krijgt. En die daarnaast uh, een, een behoorlijke partij achter zich heeft uh, waar uh, de, de partij uh, goed in is. Maar staat iedereen op het bovendek, alle partijen? Nee, ik heb... Uh, ja, kijk, iedereen vaart gewoon mee, denk ik. En uh, ja, dit is een metafoor, een dat je... Raar verhaal, maar kijk... We hebben een college. En in het college worden de zaken bepaald. Nou, de VVD is gewoon de sterkste partij in het college. Het CDA is de volgende partij. Niet omdat ze zo sterk zijn, maar omdat ze een post bezetten... die anders niet bezet kan worden. Ja, en, en D66 die hangt nog met zijn vingertoppen aan het college. En die moet zich gewoon krampachtig vasthouden. En dat bepaalt ook uh, het hele gebeuren, uh, het politieke gebeuren van die partij. Die willen in het college blijven zitten. En die zijn inwisselbaar. Ja. En dat beseffen ze zelf donders goed. Ondanks het feit dat ze zo'n geweldige stemmenwinst hebben geboekt. Ja. En waar, waar zit de burgemeester in dat geheel? De burgemeester doet niet mee in de politiek. Nee, maar hij is wel op het schip aanwezig, hoop ik. of niet? Ik denk dat hij in een riante Fortuin mee vaart. <laughs> Johan, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat de burgemeester wel duidelijk zijn uh, een richting wil, uh, wil aangeven hoor. Uh, uh, maar dan meer in de trant van uh, jongens, we gaan toch wel die kant op eigenlijk. Hè? Of in ieder geval, ik vind dat we die kant op moeten gaan. En, uh, maar goed, hij is toch heel sterk gericht op, uh, op uh, ja, dat er overeenstemming ontstaat op een gegeven moment. Dat iedereen zegt van nou oké, okay, dan gaan we met z'n allen die kant op. Ik denk dat het, ja, het college staat in de stuurhut. En de, de ondersteunende partijen die staan boven de trap om de anderen beneden te houden. Want iedereen wil aan het sturen, aan, aan het roer staan. Ja. Zo zie ik het. En Bram? Ja, eh, van Kaspel, daar komen we dan weer bij de bij die Goede Man. Ja, Naar mijn, nou mijn idee is van Kaspel toch duidelijk de stuurman hier in Zandvoort. En uh, ik, uh, ik heb gauw even bedacht dat ik uh, de burgemeester maar als uh, bootsman uh, kwalificeer. Die mag op zijn fluitje blazen. Ook een heel belangrijk iemand natuurlijk, maar uh, zo ligt uh, bij mij de zaak. En alle partijen? Ach, die zitten een beetje onder deksel. Tijd te drinken of niet? Nou nee hoor, nee. De, we hebben nog een machinekamer en, uh, en zo en de, en de mes. Uh, daar uh, verricht dus ook wel belangrijk werk natuurlijk, maar ik zie die nou niet uh, mee allemaal in die, in die stuur zitten. Uh, ik moet eventjes overleggen met de regie. Er is nog een uh, telefonische reactie van mevrouw van Zutphen, klopt dat? Jawel. Ja, U heeft eventjes moeten wachten, maar ja, we zaten even midden in een uh, discussie. Want u wilde nog even terugkomen op de hoofdwegenstructuur. Ja, het is dan ook de bedoeling dat een uh, richtingsverkeersweg ge gemaakt wordt van de straat. Dat betekent wat dan over de Franswaanstraat komt, ook door de straat gaat komen. Uh, misschien dat iedereen weet dat daar ook een uh, small gedeelte in is. Dat betekent dus dat de mensen die daar op het smalle gedeelte woont, ook mensen zijn die daar beneden slapen, omdat het een onder- en een bovenwoning is. Dat betekent twee meter tuin en één tegelvoetpad. Ja. Dus je slaapt door twee meter van dit verkeer. Ja. En als er dan onevenredige verdeling is. En ik vraag me dan af of de Harnumstraat daar bezwaar tegen zou hebben. Die hebben een tuin van 9 meter, een voetpad, een fietspad en een parkeerplaats ervoor. Dus dan kom je ongeveer een 20 meter vanaf het huis. Ja. Ik denk dat er in ieder geval een klein beetje verschil is. En wat is uw vraag nou precies? Uh, nou, als het structuurplan hier door de Marenstaat zou komen, dat het onaanvaardbaar is. Ja, en die vraag wilt u voorleggen aan wie? Dat maakt niet uit. Ja. Wil er iemand hierop reageren, Bram? Nou, ik wel. Ik, eh, eh, ik, en dat weet die mevrouw ook, ik ben eh, van de zomer eh, verschillende malen ben ik bij de bewoners geweest van de Marenstraat. En ik kan me de, de, de zorg van eh, deze mevrouw zeer wel indenken. Ik, eh, als ik daar zou wonen, zou ik daar ook helemaal niet blij mee zijn. Maar ja, daar hebben we nou eenmaal een college voor en een gemeenteraad voor. Die zullen die, die zullen die plannen moeten bekijken. En ik neem aan dat ze toch wel zo verstandig zijn dat ze die mensen op de Marenstraat wat dat betreft ontzien. Ja. Ik krijg extra dikke matrassen. Ik krijg extra dikke matrasen. Ja, ik vind het een onzalig plan, maar dat is bekend. Goed. Ja. Dus dit vind ik echt de kroon op het werk. Dit is, uh, ja, dus. Maar gelukkig, gelukkig hebben de politieke partijen nog het laatste woord. Want, uh, ja, en dus misschien wat, mag voor, ik nog een vraag stellen. Maar, nou, heel eventjes. Uh, gaan. Dus, dus vorig jaar april is er geloof ik een uh, motie toen ingediend. In juli? Uh, oh, Pardon, ja. Ga nou, gaan. dat weet ik niet. Maar ik dacht dat het in april was dat uh, toen die motie was ingediend bij de, bij de nota's. Uh, parkeren, verkeersstructuur en Zandvoort uh, uh, Centrum. Uh, waarin dus uh, bedongen is dat de politieke partijen dus over de verdere uitwerking van die plannen nog, uh, nog gaan discussiëren. En zodat ze laatst, het laatste woord daarover hebben. Ja, dus we moeten nog even afwachten, mevrouw Van Zutphen. Dus uh, ja, misschien is het toch goed uh, dat u mevrouw Hestem uh, laat horen in deze periode. Ik bedoel, er, er is nu ja, nog ja. tijd, om, nu nog tijd om, om, om politieke partijen uit te nodigen en zo wat uh, Stichtingsland voor het Zuid ook van plan was. Dat lijkt me gewoon een heel goed idee om, uh, om met die mensen te gaan praten en die plannen nog eens door te nemen en hun eigen ideeën te ventileren. Nou, nu heb je hebt misschien gehoord, mevrouw voorzitter. We willen sowieso over dat hele plan uh, nog een keer hier aandacht besteden. En we kondigen dat ruim van tevoren aan. Dus als u het zinnig vindt om ook uw mening hier naar voren te brengen, dan kan dat. Prima. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Oké. Okay. Zandvoortse zaken. In de straten lopen mensen en de trams zijn overvol. Aan de winkelkassei ben ik nummer tien. Aan de baan klinken mijn vrienden gezondheid, cheers en school. Maar ik hoor het niet, want ik denk misschien... Kom jij hier nog maar mij. Zo Zoveel samen zijn geweest. En mijn hart smeekt zachtjes: laat mij haar zien. Ja, kwart voor twaalf al geweest, wat gaat de tijd toch snel. Tot twaalf uur dus uh, aandacht voor de politiek middels het journalistenforum. Um, een vraag die mij altijd uh, heeft geboeid is, is er een vraag door jullie ooit eens gesteld, waar je nooit een antwoord hebt, hebt, op hebt gekregen over de politiek? Of heb je op alles een antwoord gekregen, Johan? Nou, uh... nee, dat uh, kan ik me niet zo, uh, kan ik niet één tot drie opduiken. niet Nee, daar moet ik even over nadenken. Is er een vraag in je hoofd die je wel had willen stellen, maar die je nog niet gesteld hebt? Nou, kijk ik vraag me af en toe waarom bepaalde dingen zo lang moeten duren. Ik, bedoel, ik noemde aan het begin van de uitzending het Centrumplan waar al 10, 12 jaar aan gewerkt wordt en zo. En als je dan kijkt naar de gemeentes om je heen als Bloemendaal en Heemstede waar wel... Uh, ja, al veel gedaan is aan het centrum en zo, en dan weet ik niet hoe lang ze daar uh, mee bezig zijn geweest. Dus dat, uh, het kan zijn dat ze daar ook al twintig jaar bezig waren, maar dan vraag ik me af en toe af waarom dat zo lang duurt. Ja. Die vraag heb ik nooit openlijk gesteld, maar de... ja, naar het ik zou wel nieuwsgierig wel zijn. Ja, ja, ja, ja, precies. En Lau? Nou, een vraag waar, direct waar je nooit geen antwoord op gekregen hebt. Ik denk niet dat dat er is, maar er zijn natuurlijk vragen die je gewoon voortdurend stelt omdat problemen zich herhalen. En uh, ja, directe antwoorden in de politiek, dat is altijd een hele moeilijke zaak om die te krijgen. Maar uh, je, moet, je moet dat gewoon, uh, je moet gewoon blijven vragen. Maar welke vraag stel jij dan herhaaldelijk? Nou, wat ik me de laatste jaren, uh, nou, sinds ik jong ben al afvraag, dat is heel raar. Het lijkt wel of er op zo'n geen jongeren wonen. Ik, wil, ik, ik hoor tal van maatregelen en dingen zo. Maar uh, het gaat altijd over uh, ouderen en bejaarden, maar er is heel weinig uh, op zandvoort voor jongeren. En dat is een vraag die mij al vanaf het eerste moment dat ik in, met politiek bezig ben, uh, al bezighoudt. Waarom wordt er vanuit de politiek, niet vanuit de jongeren, maar vanuit de politiek uh, niet als vanzelfsprekend uh, ook jong zandvoort meegenomen. Dat, dat, dat kan ik me niet begrijpen. Nee. En Bram? Ja, ik vind het ook een hele, hele moeilijke vraag. Deze vraag overvalt mij uh, min of meer. Ja, het centrumplan. Ja, dat is... Uh, ja, god, ik, ik woon zelf in het centrum. Dus uh, wat mij betreft uh, uh, mag dat nou wel eens een keer uh, uh, van die rails of uh, op die rails af. Op de, op de rails herstel. Uh, ja, goed, zijn er zijn nog wel meer zaken die hier in, uh, in Zandvoort spelen. Ik vind... Uh, persoonlijk dat de politiek in Zandvoort eens dus een keer een duidelijke keuze moet maken, wat willen wij nou hier met, met Zandvoort kijk ik als inwoner wil een, een duidelijk een, een leefgemeenschap het toerisme, daar sta ik echt niet om, om te trappelen, dat naar mijn idee geeft dat maar gewoon een hoop overlast voor allerlei groeperingen en, en ook met die, met die Zuid kijk die Zuid moet mij niet kwalijk nemen dat er een verkeersstructuurnood aan ligt, op plan ligt die, die komt niet uit mijn koker maar die komt uit de koker van de politiek over twee jaar zijn er weer verkiezingen. Daar zullen we dan op moeten wachten. Dus ik zal de mensen aanraden, geef je ogen en oren, dus uh, goed de kost deze de, de, aankomende jaren. En uh, stem dan op de partij waarvan u denkt uh, dat ze u het, uh, het beste vertegenwoordigen. Het enige wat ik kan zeggen, ik ben journalist en ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik, ik geef geen oordeel, ik, ik signaleer slechts. Ja, goed. Dus mensen moeten bij zichzelf ook wat vragen stellen? Dat dacht ik wel. Um, tot slot is dus een beetje aansluiting op wat jullie straks krijgen, jullie krijgen straks wat, maar het raadhuis. Wanneer is de uitbreiding gerealiseerd, denken jullie? Nou, men is uh, op dit moment druk uh, bezig met, die, uh, met, uh, met, met de plannen en ik heb er uh, alle vertrouwen in dat uh, het uh, college en natuurlijk de raad, want de raad die moet uiteindelijk daarover beslissen, dat die, uh, die zullen daar best wel een, een, een passende oplossing uh, weten te vinden. En dat wordt? Nou, wat het woord, ik denk dat uh, men het raadhuis uh, zelf gaat uitbreiden. En uh, ik zou het een goede zaak vinden dat ze dan uh, die, uh, die overige locaties, dat ze die dan zo snel mogelijk van de hand doen. Uh, nou ja, dan kunnen ze weer wat centen vervangen en uh, daar kunnen we dan weer andere dingen mee, uh, mee doen. En het zou nog leuk zijn voor de ambtenaren ook. Ja, en Lau? Als het uh, raadhuis uitgebreid wordt volgens de plannen uh, zoals die er nu liggen, ja. dus een stuk aan het raadhuis, dan uh, hebben we in Zandvoort uh, eindelijk een monument, een monument van onkunde voor de politiek. Want het is een ongelofelijke zaak dat uh, in het centrum van het dorp een dergelijk uh, gebouw neergezet gaat worden voor zoveel geld. Ik vind, uh, het, ik vind het centrumplan slecht. Ik ben, val niet ondersteboven van de hoofdwegenstructuur. Maar dat je het presteert om midden in een, in, in een centrum voor een, een ongelofelijk bedrag een kantoorgebouw neer te zetten. Want we hebben het over kantoorgebouwen. En niets meer en niets minder. Ja, dat is dat, onbestaanbaar. En tot slot Johan. Nou ja, kijk, zoveel is er niet meer onmogelijk, want als je ziet dus uh, dat het uh, circus uh, Zandvoort midden op het Gasthuisplein is gekomen, dan ja, kan daar niet zo gek veel uh, geks meer gebeuren. Ik bedoel, het op zich is dat circus een mooi gebouw, maar het had dus ergens anders moeten staan. Maar uh, ja, dus die, die uitbreiding aan de achterkant van het raadhuis, dat hangt er gewoon helemaal vanaf hoe het eruit ziet. Maar op zich uh, zou ik het toch ook niet slecht vinden als, als, uh, als in het gebouw publieke werken blijven zitten. Mijn, uh, mijn grootste zorg is eigenlijk van wat gebeurt er met dat gebouw hè? De, op, op de hoek van het uh, raadhuisplein en de, en de Oranjestraat. Want dat is uh, gezichtsbepalend voor het uh, raadhuisplein. En dat, als dat, uh, stel dat dat verkocht zou worden of zo en dat gaat tegen de vlakte. Uh, dat is, een, uh, ja, dat is gewoon een ramp voor het plein denk ik, voor het dorp. Het is, het is een van de weinige karakteristieke uh, gebouwen die er nog staan eigenlijk. Ja. ja, mag ik, nu nog ja, laat. ja nou, ik wil daar toch nog even op terugkomen. Kijk, iedereen heeft het over het circusgebouw. Ik vind het een, uh, een fenomenaal mooi gebouw. En of het op de goede plaats staat, dat zal de toekomst uitwijzen. In, gezien wat er omheen staat, denk ik dat het uh, het begin van iets heel nieuws is... En, en dat juich ik heel erg toe. Zo verschrikkelijk mooi is het Centrum van Zandvoort niet. En monumentale zaken hebben we ook niet. En da, dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg van nou, je moet daar helemaal niet uh, zo'n groot kantoorgebouw neerzetten. Je moet uh, de ontwikkelingen afwachten of, of stimuleren en kijken. En dan praten we over upgrading. Nou, een kantoorgebouw in het centrum van een, van een dorp is geen upgrading. Ja, dat is, dat is uh, ik weet niet uh, wat er tegenovergestelde wordt, maar dat is... Downgrading? Ja, downgrading. Ja, ik bedoel, dan haal je de boel gewoon naar beneden. Uh, dat is een dood element. Zandvoort uh, moet een, een levendig centrum krijgen. En uh, ik denk dat er nogal wat andere leuke dingen te verzinnen zijn voor die 5 miljoen. Goed. En misschien kunnen ze straks uh, als van Casper klaar is met uh, de onderhandelingen en het, met de NS. En er uh, komen, komen daar uh, mooie kantoren aan de Van Spijkstra. Dat lijkt me een zeer goede suggestie om daar het hele ambtelijk apparaat neer te zetten. En dan uh, ons mooie neoclassieke raadhuisje te gebruiken voor uh, representatieve doeleinden. Goed, dank jullie wel. We hebben over het neoclassieke raadhuis gesproken. We hebben een prachtig bord. Werkelijk wel fantastisch. Met het raadhuis erop krijgen jullie allemaal één. Alsjeblieft Bram. En hartelijk dank voor je bijdrage Dankjewel. vanochtend. En voor Lau ook een raadhuis in Delsblauw. Nou, we hebben toch niet wat te eten, hè? Nee, dat mag niet. We mag er alleen maar naar kijken. Ja. En eentje voor Johan natuurlijk. Ja, prachtig. Dankjewel. Nee, niet neergooien, Lau. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat, gewoon dat jullie het ophangen en uh, zo aan Zandvoort blijven denken. Aan het prachtige dorp met zijn monumentale gebouwen, Lauw. Hartelijk dank dus uh, voor jullie bijdrage. Volgende week is Zandvoortse Zaken... Er niet, althans, het is er wel, maar dan alleen in uh, muzikale zin. Want wij gaan uh, lekker op vakantie en die week daarna zijn we natuurlijk terug. Besteden we onder andere aandacht uh, aan het uh, Plan Zuid. Wat dat betreft uh, hoort u nog meer van ons, onder andere via de pers. Want dat doen we even een beroep weer, weer via een berichtje. En dan kunt u weer reageren op onze uitzending. Ook al die mensen die gebeld hebben, hartelijk dank. Hartelijk dank ook Koor uh, Draaier, regie en techniek. Erik Joosten, techniek en Rob Staats, regie en techniek. En ondergesprekende Secret Schoolman wenst u een heel fijn weekend. En bedankt ook nog even Schoenmakerij de Goede voor het feit dat hij weer financieel gezorgd heeft dat ons programma prima liep. Heel fijn weekend dus met mooi weer en wat ons betreft tot over twee weken. En onze collega Stefan de Rool besteedt weer aandacht aan de Zandvoortse Zaken aanstaande woensdag van 6 tot 8.